Magisch, ja, echt. Ja, ja. En daar word ik zo blij van. Ja. Echt. Onwijs blij. Blijer kan ik niet zijn. Welkom, dit is de Pillenkast. Mijn naam is Rob Schaap. In aflevering 45 is David terug. Meer dan een jaar geleden was hij ook al te gast om te praten over zijn boek How to Not Kill Yourself. Afgelopen donderdag kwam zijn tweede boek uit. De buitengewone avonturen van Bipolar Boy. Wat er gebeurt als je volgens de adviezen van je therapeut gaat leven. Het is zover. Hij is weer terug in de studio. Ja, <laughs> David. daar zijn we. Uh, heel fijn dat je er weer bent. Heel fijn om hier te zijn Rob. Met je Banksy naast ons. Uh, ja. ja, het is uh, nou, wel het is een, een beetje heet... veranderd hier. Uh, ja, in nou, de nou, het, tijd. Is, het is wel heel, nog steeds heel fijn. Goed gedaan, man. Ja, het, is, het voelt echt ook als mijn plekje. Heel, ja, dat is heel lekker. lekker. En vorige ja. week uh, moest ik online opnemen helaas, met iemand in Noorwegen. Maar ik zat nu uh, ja. heel fijn dat ik nu weer gewoon iemand tegenover me heb Ja, zitten. het scheelt. Ja, het ja. is toch veel, veel fijner praten. Heb ja, het dat maakt uh, alles. Alle verschil, inderdaad. Um, de laatste keer dat je hier was, ik weet echt uit mijn hoofd niet meer... maar het is uh, een jaar of meer dan een jaar. Iets genoeg. meer dan een jaar, denk ik. Ja, was in de herfst. En toen nou, hebben we het ja. over jouw boek gehad ja How to not kill yourself. How to not kill yourself. Ja. En toen wist je al dat je met een nieuw boek bezig was, hè? Ja. Uh, en dat boek is er nu. Ja. <laughs> Even applaus sowieso ja. dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Okay, ja, dat vind fijn. ik wel, vind nou, ik wel. Fijn. Uh, ja. Sowieso is het ook een kwestie van doorzetten om gewoon zo'n boek te schrijven. en uh, wat, Je kan wel leuke ideeën hebben, maar dan moet je het ook nog ja. gaan schrijven en maken. Ja. Maar dat heb je dus gewoon, gewoon gefixt. Ja, hij komt morgen uit. Is officieel morgen ligt hij in de winkels. En morgen is het 2 februari. 2 februari is het, ja precies. Dat okay. is hem. Ja, Tof. Ja, dank je. Ben je er trots op? Ik ben er heel trots op. Ja? Ik, ik, uh, ik ben er heel blij mee. Hij ziet er ook mooi uit. Het is een mooi formaat. Ja, alles positief. Gaat, Zeker. Ik, ik heb, uh, je hebt me het al uh, doorgestuurd in pdf-vorm. Dus ik heb gewoon zoveel mogelijk als ik kon Want het was voor het weekend, ik had niet heel veel tijd. Maar ik heb gewoon geprobeerd te lezen wat ik kon ja, lezen. Dank je. En het is een heel bijzonder boek. En het is een heel ander boek geworden dan het vorige boek. Hè? Ja. Kun jij uitleggen waar de verschil in zit? nou de, de How to not kill yourself was een heel klein beetje tongue-in-cheek. Een heel klein beetje van haha, knipoog. Ja. volg deze tips en dan word je weer gezond en het is ook, was ook heel grappig geschreven ja, het, ik, ik schreef het meer als comedian ja. dit boek uh, is, is meer een levensverhaal echt, echt wat ik heb meegemaakt en dat is nou ja, anders dan, dan een, een paar tips verzamelen begrijp me niet verkeerd ik ben ook trots op dat boek maar dit is inderdaad heel anders ja ja, dat Komt. ene boek, dat heb ik uh, de, zeker gelezen het eerste. En dat was gewoon heel grappig om te lezen. Goede ja. tips ook. Heel herkenbaar voor mensen met een bipolar stoornis ook. Fijn. Belangrijke tips ook. Zoals slapen en goed slapen, allemaal dat soort ja, dingen. Ja, het, wel, het, het uh, scheelt, ja. ja. Die, die ja. staan er trouwens ook, volgens mij, in dit boek ook, hè? Uh, goed slapen. Nou heb je ja, vast is, in ieder geval, het is, is... Bipolar Boy is al, al, al de gekke dingen, de manische dingen. En, en dan de ander stem in het boek is David. En, ja. en dan volg ik levensregels, ja. Precies, leefregels, sorry. Ja, wat het boek het heet... De buitengewone avonturen van Bipolar Van boy. Bipolar Boy, ja, ja precies. Ja, eh, ik, ik, ik zei al, ik heb het gelezen in de... Ja, het, het, was, het is een stuk serieuzer dan ik van je gewend was. Heb je wel een keer gelachen of niet? Uh, <lacht> ja, ja, nee, zeker. Maar meer om de situaties waarin je ja. verzeld raakte. Ja, ja, en inderdaad. dat ik dacht, oké, okay, ja. herkenbaar. Ja. Ja, dat is, ja. ja, zo zou ik dat misschien ook wel doen. Ja. Maar het was ook wel... Tragisch, soms om te lezen. Zeker. Of is Zeker. Tragisch is niet helemaal het goede woord, maar dramatisch. Ja, dramatisch. Allebei, ik, ik denk dat de het tragikomisch wel <laughs> uh, van toepassing is. Ja. Ja. En waarom heb, je, waarom heb je dit boek willen schrijven? Want je vorige mm. boek was dus, hè, je bent een comedian. Ja. was een, comedian, een boek van een comedian. Ja. Maar dit is toch echt iets anders. Waarom, waarom wil je dat schrijven? Ik, ik weet niet of ik bewust heb gekozen op echt. Ik, in ieder geval, wat ik wel weet, is dat ik op de ochtend van 6 april 2020, dat is begin corona. Echt mm -hmm. begin, weet je wel. En ik had, al mijn werk was weg. Voor, voor omdenken. al die omdenken, ja. shows, alle shows, alles op het podium was weg. Ik werd wakker op een maandagochtend met een kater. Ik had een woordenwisseling met Dominique over sowieso over alcohol. <laughs> en toen werd ik gebeld door de uitgever. En hij begon gelijk over: en wat, wat ga je schrijven? Het laatste uh -huh. boek was twee maanden uit. En hij begon al. <laughs> Fijn zijn zo, zo werkt het. Ja. Ja. Nou, de, voor mij werkt What's het wel. Wat next? Ik, ja, precies. <laughs> ja. Exact. Ja, yeah, next. En ik, ik zat in een soort van flow van... Oké, okay, het is nu tijd om echt eerlijk te zijn. En, en het te gaan hebben over... Oké, okay, hoe, hoe, ik wil niet meer ziek zijn. Ik wil me beter voelen. Hoe dan? Ja. Gegoogeld. Wat zou je doen als je bipolaire <laughs> stoornis hebt... en je gezond wil zijn? En die, die dingen. Maar, maar toch is die stem van bipolar boy... Aanwezig. Ja. Hoe kunnen we er niet omheen? Hoe kunnen we die uh, het beste uitleggen aan mensen? Want uh, kijk, je hoeft mij niet uit te leggen hoe die stem klinkt, want dat is gewoon, laat ik het even simpel zeggen, voor mij is dat gewoon een, uh, een, een soort duiveltje. Ja, dat is je. het. Het is perfect verwoord. Ver, ver, ja. Het is jouw duiveltje. En iedereen heeft een duiveltje. Zeker. Maar, maar wij bipolaire mensen hebben het wat extremer. En dat die wisselingen wat sneller kunnen komen. Maar dat, dat duiveltje blijft menselijk. Ja. Herken je hem nu beter? Nu je dit boek ook geschreven hebt, herken je het beter mm. dat als je in situaties komt dat Bipolar Boy het even yeah. van je overneemt? Ik weet niet of ik hem beter herken, maar ik hoor hem duidelijker. Dus misschien is dat wel een ja op jou als antwoord op jouw vraag, maar ik... ik, ik, ik I can define him. Aha, da, daar is hij dan weer en ik hoor hem en ik zie dat duiveltje, dat kleine tekening. Dus wat dat betreft is het wel helderder in mijn hoofd. En, en, en, dan, en dan is het oppassen. Ja, ja, want kijk, je kan natuurlijk de analyse maken. Van, ik heb dus zo iemand in mij zitten. Ja. En die zorgt voor af en toe voor een beetje problemen. Ja. En dan is de volgende stap. Is, ga ik hem uh, doen. de deur uitzetten? Ja. Of ga ik ja. met hem leren leven? Nou, het lukt me niet altijd om hem om de deur uit te zetten. We hadden het net over depressies. En in de zomer kwam ik in een, in een pittige terecht. En dat heeft alles te maken met het niet volgen van, van die leefregels. Hm. Van niet slapen, te hard werken, niet genoeg sporten. Wel de medicijnen niet altijd nemen en denk ik, ik kan zonder dat soort domme dingen. Dat is, dat is dan wel dat Bipolar Boy aan het winnen is. En is dat, dat ben jij niet? Dat is zo makkelijk te zeggen. Jij bent dat niet? Nee, dat ik, is Bipolar Boy die dat doet. Dat klopt, ja. Ja, ja yo, ik, ik observeer het. Ik ben dezelfde die daarachter zit. Ik ben die stoornis niet. Ik ben Bipolar Boy niet. Hm. Maar hij heeft wel heel erg invloed op mij dan. Ja. Uh, Laat me dan iets ingewikkeld zeggen. Hmm. Daar ben jij goed in. Ja, nou, en het is helemaal, ik bedoel het helemaal niet kritisch, maar ik zat dat gewoon hardop af te vragen. Is het ja. ook niet een manier om niet de verantwoordelijkheid helemaal bij jezelf neer te leggen, maar om te ja. denken. Er is Zie iets je wel. Buik... Maar ik zeg ook ja. niet dat het fout is. Hè? Nee, Want, nee dat, ik, weet ik, dat weet ik. Zo, zo er is, ik is het iets nemen. buiten mij ja. dat, dat zorgt voor dat gedrag. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik, ik kan geen nee zeggen. Maar het is niet dat ik bewust kies om dat pad op te gaan. Nee. Die pad, dat pad. Het pad. De, dat pad. Uh, een Nederlandse grammatica <laughs> tussendoor, dames en heren. <laughs> Die vergeven. Nou ja, ik, goede vraag Rob. Ik, ik denk dat er wel waarheid zit in wat je zegt. Dat het wel een soort van smoes kan zijn. Maar ik, ik heb al zoveel donkere dagen meegemaakt. Ik wil dat niet meer. Ja, dat kan ik wel ook oprecht zeggen. Ja, en dat is ook een keuze. Ik bedoel, ik weet, als ik die leefregels volg, dan weet jij ook, dan ja, ja, ja. hoef ik je niet te vertellen. Nee, nee, nee, nee. We weten precies hoe het zit. En waarschijnlijk heel veel mensen die luisteren ook. Als, als, als je gezond leeft en, en je blijft het doen, je plan volgen, dan, dan, dan ben je oké. Okay. Ja. Als ik dat niet doe... Nou, ik vraag het ook niet met de... de ik, daarom juist. Want het is voor mij ook uh, heel simpel om uh, te zeggen... Nou, ik volg alle regels die goed zijn voor me. Uh, de ja. regels uit jouw boek bijvoorbeeld. Ja. Wat je net allemaal zegt. Slapen, goed eten, ja. al die dingen. En ik volg dat. En dan uh, uh, gebeurt het, het, het gewoon toch? alsnog. Ja. <laughs> dus het is niet iets wat ik ook buiten mezelf echt neer kan leggen. Ik zou wel willen dat het kon eigenlijk. Precies. Het is geen garantie. Maar nee. de, de odds are good. Maar je hebt gelijk. Er kan iets gebeuren in ons uh, hersenen... Hersens, weet ik niet precies hoe het loopt, maar in ieder geval, het kan uh, fout gaan. Klopt. Hoe voelt dat als het weer fout gaat? En je hebt een nee. boek geschreven met al die leefregels, ja. hey, je vertelt mensen hoe ze het ja. moeten doen. En nou, ik kan eerlijk zeggen dat, dat dat mijn depressie in de zomer, al was ik klaar met het boek, voelde niet als falen. Dus als, als, als, je, als, je, als je dat bedoelt, zo van nou, nou, voelt dat dan, is het dan jammer dat je dan meer meemaakt? Nee, dat heb ik niet. Hm. Ik, denk, ik, ik denk dat dat. Een heel klein beetje Misschien heb ik het wel meer geaccepteerd dan ik uh, toegeef. Dat, dat, ik, dat het kan gebeuren. Het zou kunnen. Maar dat is dan terugkijkend. Maar op het moment dat je. voel je ja. het dan ook niet als vaarwel? Ik, ja, ik heb dat wel hoor. Als ik dan. Dus ik, ik, mensen weten het inmiddels ook wel. Ik ben in de, de, december echt flink depressief geweest. En toen ja. heb ik wel, is me wel het gevoel overvallen van. goh. Uh, heb je het dan niet goed gedaan uh, natuurlijk wel... ja, is dat er ook Ja zeker. dat is ook bij Polderboy. dat is ook dat, dat negatieve stem, dat duivel die het zegt, ja. loser ja. dan ben je weer ja. het gebeurt gewoon weer, ja. en je wist toch zo goed hoe het ja. moest ja, <laughs> nee, dat klopt dat, dat is wel zo daar kan ik niet omheen, dat klopt maar ja toch het helpt me niet om het als falen te zien, dus dat ga ik ook niet doen nee, waarom helpt dat niet? dat is misschien een goede, uh. waarom helpt dat niet? Dat is helemaal niet productief. Nee. Dat is, dat is echt doemdenken. En dat, dat, dat, dat hebben we al zoveel gedaan in ons leven. In ons leven toch. Ik bedoel, ik, ik, ik wil er niet meer aan meedoen. Dat het zo ontzettend negatief is over mezelf. Misschien is dat een reden waarom ik dit boek heb geschreven. Om, om, om daar een einde aan te maken. En ik weet dat het niet een <laughs> einde is. En dat, dat die kwetsbaarheid er altijd zal altijd, zijn. Ja. Maar in ieder geval een soort van statement van, oké, okay, deze dingen ga ik loslaten. Ja, want dat, dat doe je in het boek. Ja, dat moeten Zeker. mensen maar gewoon even voor gaan lezen natuurlijk. Maar dat is je ma Dit is echt een poging om te zeggen, jongens, hier heb ik geen last meer van. Ja. Fuck it, het is afgelopen. En, en, en dat wist ik ook niet in het begin dat dat de bedoeling was, maar hm. dat is wel gebeurd inmiddels. Daar ben ik heel blij om. Ik voel gelijk al oh, meer energie en meer flow dan, dan, in, dan vijf minuten geleden als ik als ik dat zeg tegen jou. Ja. Dat is wel fijn. Dat is heel fijn. Ja. Ja. Uh, even terug nog naar de periode dat het niet zo fijn was. Daar moet ja. het helaas gewoon ook over hebben. <laughs> maar met een klein, een klein Ja. Want het is inmiddels voorbij. Dus dat zal... Ja, absoluut. Een, het gaat altijd voorbij, toch? Het, zeker. En, maar ja. vind je dat een overwinning of uh, is dat ook kans? En, uh, gaat, gaat het gaat vanzelf. Overwinning. Oh, I'd love to say yes, maar ik denk het niet. Waarom niet? Durf je dat niet? Ik weet het niet. Is het durven? Nou, maar is het niet gewoon ja. ook, ligt het niet ook gewoon aan jou? Heb je niet gewoon ja, ook ik dat ik ben wel degene gedaan? die, die, die, die, precies, die, die precies. het doet. Dus precies. uiteindelijk wel. Misschien, misschien is het niet durven. Of, of dat, ik, dat dat niet bescheiden genoeg is. Of weet, weet ik veel. Maar laten wij dan met z'n tweeën het een overwinning noemen. Ja, vind ik wel. Noem eens een overwinning. Nou, dat vind ik echt serieus. Ja. Dat is... de. Uh, ik vind ook dat je daar, en ik vind het al bij mezelf heel moeilijk om te zeggen, maar ik kan het tegen jou wel zeggen, daar ja. zou ik trots op zijn. als Oké, ik, ja, was. Okay, nou, ik ga vind ga het moeilijk ga om ik dat het ook van jou te nemen. <laughs> ja, maar ik snap het Het is precies hetzelfde bij mij. Ja. Ik kan ook niet zeggen over mezelf: oh, wat goed, man, dat je dat hebt gedaan. Maar, maar het, over... ik vind het wel goed dat ik dat heb gedaan. En ik vind het ook heel goed dat jij dat hebt gedaan. Nou, dank je. Dank je wel. Ja, dat nou, vind ik echt. Ja, dank je. Maar terug nog even naar de periode, want dan ja. word je dus ochtends wakker en heb je de, uh, dat boek geschreven klaar en dan denk ja. je. Fuck, waarom ben ik nu weer zo depressief? Ja. Wat is jouw antwoord daarop? Wa waarom ik depressief ja, word? Ja, waarom gebeurt dat weer? Kun je dan voor jezelf, als je dat s ochtends voelt, ook gewoon een antwoord formuleren van waarom? Nou, ik weet in ieder geval dat het te maken had met waar we het net over hadden: het niet, het niet goed volgen van, van de leefregels. Dat was wat te herleiden. Ja, weet ah. je wel? En, ook behoorlijke werkstress en geld in financiën. Want het was nog steeds COVID. De lockdown was nog steeds gaande. Ik bedoel, al die podiumkunsten dingen, die, die, die zijn er. Die waren er weer wel in september dacht, en weer weg. En weer weg ja. Maar jongens, ze we gaan weer beginnen. Ja, ja, ja, dat is heel fijn. Dus dat, dat, dat was, het, oh, het was ook een flink deel van, van mijn probleem toen. Echt zorgen maken van hoe, hoe, hoe, hoe gaan we dit doen? En, en dat heeft geleid toen to the dark side. En hoe dan? Ja, hoe kom je daar terecht? Door steeds dieper te zinken in je gedachten? Ja, je, je, je herkent het door je ligt in bed en je hoofd gaat. En dan denk je, nou ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik mijn, mijn rekeningen heb. Ik weet het niet. Ik weet het. En dan... Loser dat je zo ver bent. En, oh, dat je de, al, al het spaargeld weg is. En al die, al die, die negatieve gevoelens en gedachten. Die kwamen toen keihard. En dan... Nou, nou, ook niet volgen van leven. Als je denkt, het is al zo donker. Nou, ja. fuck it. Dan ga ik ook drinken. En ja, fouten boel. En dat helpt niet? Nee. Helpt het jou? Helemaal niet. Nee, nee, ja. nee. En ik weet sinds kort wat mij wel dan een beetje helpt. En dat is namelijk gewoon om ding, dingen dan toch te doen. Ja. Dus als ik toch dan in bed lig en het is zeven uur... en uh, ik voel me onwijs kloten... dan ga ik gewoon om één minuut over zeven mijn bed uit. En dat uh, is wel dingen heel doen, half huilend... Ja. Ja, nee, dat is niet... Half ja, dat zeg je weer, ja. knap. Ja, dat ja. Is, uh, ja, als ik het als jou zou horen zeggen, zou ik ook zeggen dat is knap. Maar nee, zo voel je het niet. Dus we hebben nee, het, is is bij mij gewoon, het kan niet anders. Je weet het ook. Het kan niet anders. Ik heb te vaak meegemaakt, wat je nu ook weer vertelt... dat je gewoon je zo ellendig voelt en dat je jezelf in een put praat... of in een put zuipt of in een put wat dan ook doet. En dat werkt gewoon niet. En daar wordt het alleen maar slechter van. En ik ben ook een beetje bang altijd... voor wat er dan uiteindelijk mee met mij kan gebeuren. Dus wat ik nu doe is gewoon... letterlijk moet ik net een Ja, maar huilend. Toch iets doen. Huilend ramen zemen. Dat wel heel... En, en was dat niet zo in jouw leven vijf jaar geleden? Nee, nee, helemaal niet. Dus dit is vrij recentelijk? Dit is heel nieuw, ja, voor mij. Is dit als gevolg van de depressie in december? Ja, absoluut. En, en, en ik en... wist het vorige keer, de keren daarvoor weet ik ook wel, dat dat me niet helpt. Ja. Maar dan is de kracht te sterk, denk ik, om... Uh... En nu ja. heb ik het te vaak weer meegemaakt. Dus dat, die ellende. Om te denken, oké, okay, nou, dat wil ik gewoon niet. De pijn is te erg om geen actie te ondernemen. Dat bedoel je. Ja, dat is zo ontzettend en, herkenbaar. Nou, en ook, wat het ook is, is dat als ik het... Uh, niet doe. Dus als ik gewoon in bed ga liggen en ik voel me rot en ik geef me daaraan over. En ik, wat mensen ook vaak zeggen tegenwoordig is, wees ook heel lief voor jezelf. Dat ja. vind ik ook heel moeilijk, want dan denk ik, ja, ja wat betekent dat? Dat ik nu ja. op de bank mag liggen de hele dag? Is dat ja. lief zijn voor mezelf? Nou, vind ik, dat is niet lief voor mij zijn, want daar wordt het erger van. Ja. Dus ik zie lief zijn voor mezelf meer als toch die dingen doen die ik moet doen, bijvoorbeeld op de dag. Ja. En aan het eind van de dag maakt het misschien in mijn stemming geen verschil, want ik voel me nog steeds even kloten als wanneer ik wel de dag in bed had gelegen. Ja. Maar het wordt niet erger. Ja. Uh, en het wordt de volgende dag niet nog erger. En Precies, ja. Dat is het een beetje. Ja, dus nou, het wat is... in ieder geval heel fijn is om te horen, is dat jij echt een manier hebt gevonden wat, wat voor jou werkt. Ja dat, ja, dat is super positief. Ja, dat is, maar dat is nog maar kort. Hè. Dus ik kan ook echt helemaal niet zeggen van dit is, dit is mijn ik, oplossing. Want over een jaar dan zit ik ja, hier misschien weer helemaal anders. Ja, maar dan, dan doe je iets anders dan. Ik ja. bedoel, je, je, hebt, je hebt wel gevoeld en meegemaakt. Oké, okay, dit, dit, dit is te veel pijn om te verdragen. Ik kom in actie. En nou, dat het is, is hartstikke fijn. Is en, en, het, en waarom is het weightlifting geworden? Hoe, hoe, hoe, hoe kwam dat? Uh, poeh, nou, dat is... Ja. Ja. Dat zat toen in mijn hoofd. Ik yeah. heb dat al eerder een keertje opgezocht. Dat uh, krachttraining goed is voor je stofjes in je lijf. Yeah, okay. En ik wist dat het zat in mijn hoofd. En ik denk, nou, ik moet iets doen. <laughs> Eerst ben ik de ramen gaan zeemen. En toen dacht ik, nou, dat is toch wel een beetje. Uh, niet de zo, man heel, niet de zo heel mannelijk. Is verdrietig. <laughs> niet zo heel mannelijk taakje. Dus laat ik maar die gewicht eens pakken. Well, nee, yeah, what, whatever whatever works, baby. Dat is het. Whatever good, works. Good, yeah. good, good, good. Well done, man. Ja, en het, het, het, het fijne is. En dat is het enige wat het laatste wat ik erover zeg. Dat, uh, normaal gesproken duurde dat soort dingen altijd weken als ja. het niet maanden waren. En nu is het na drie dagen was het over. Dat is al een overwinning. Dus die ernstige, ellendige zwarte deken was na drie dagen weg. Yeah, ja, Dat is echt dat is heel fijn om te constateren. Want dat kan ook in de toekomst voor ons. De Ken... mijne deze zomer was ook ff, nou, een klein weekje dat het echt heel heftig was. En dat is wel eens anders geweest. Maanden dan. Precies. Helemaal Precies. in de put. Dus, dus ik ben nu 52, fijn dat ik heb <laughs> beseft, weet je wel, dat yeah. met, met ervaring en, en uh, dat, het, dat het dan anders kan worden. Dat het zo lang heeft moeten dus duren Oké. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Hoe lang like maar, maar vertel hoe jij dan dat hebt gefixt, want een week is ook, ik uh, bedoel, <laughs> is super knap. Nou, ik ben sowieso, daar hadden we het ook net over, uh, halve dagen opgenomen bij Altrecht in Utrecht. Absoluut fantastische behandeling daar. Dat voor het Echt, eerst, hè? Opgenomen. Ja, voor het eerst. En ja. vrijwillig. vrijwillig. Ook, dat hebben zij voorgesteld. Wat vind je ervan? Ik dacht, nou, laten we het proberen. Ik heb het nooit meegemaakt. Ik had geen psychose. Dat heb ik ook sowieso nooit meegemaakt. Dus het was niet, niet dwang en eng. En, en het, ik vond het heel fijn. Ik ging daar naartoe. We hebben gebasketbald en uh, getekend en uh, salaris gegeten. En dat was, uh, dat was het dan. Weer een heel klein beetje gepraat, maar niet overdreven. Gewoon dingen doen. Jouw aanpak van doen. En dat hebben we gedaan. Ja, maar ook niet de hele tijd mijn aanpak. Dat kan ik niet tegen, want het is helemaal niet mijn aanpak. Ik heb het ook gewoon van internet gehaald. doen we allemaal. Tips gewoon van anderen overnemen. En die zelf maken. En dan moet het een beetje passen. That's it. Maar dingen doen, dat werkte. En toen ging ik naar Amerika. En als ik naar mijn familie ga, dan is het sowieso in Florida. Dus het is heel veel zon. Ah, ja, en ja. golf, daar hou ik van. We hebben elke dag gegolft. Mooi weer. Uh, mijn moeder, mijn broer, dat, dat, daar word ik dus blij van. Ja. Dus, dus dat. En dan, en dan weer terugkomen. En dan weer heel fijn om Dominique te zien en Kosten te zien en de kinderen te zien. En weer in de familie. En, en ik heb wel het geluk dat zonder werk, dat zij dan fulltime werkt. Dat is wel, dat helpt alles. Ik bedoel, zonder haar hulp, in de laatste twee jaar was ik. Uh, echt, echt in de problemen gekomen. Dus Dan wetend, ik, ga, ik kom terug naar Nederland. Zij is er. En alles is oké okay en stabiel. Dan, dan weet ik, ik kom eruit. Ja. En vanaf dat moment hartstikke stabiel en prima en blij. En Nu is het boek uit en ik ben hier met jou aan het praten. Dus <laughs> het leven is... Stuk Donderdag gaan we, gaan we weer theaters in voor omdenken. Dus dat, dat begint weer. Dus ik zit hier met een heel fijn gevoel. Ja. Ja. Ik, maar ik volg je natuurlijk ook op Instagram. Ik, je ja. hebt uh, ook een, een tour gedaan. Een muzikale tour, toch? Nou, we hebben, we hebben 16 shows gedaan. Voordat het weer, weer lockdown voordat, ja, was. Ja, Dat was half uh, november. 7, de 17e volgens mij was, was de eerste annulering. En we beginnen weer met de lenteseizoen. Donderdagavond in Groningen. En dan gaat het tot en met... 1 juli zoiets. Dus. Ik, zat, ik heb daar wel een paar keer naar zitten kijken. Naar die, die, die post op Instagram. En dan zag ja. ik zo'n lege theaterzaal fotograferen. Zo van wow cool, hier staan we vanavond. Ja man, ik dacht wow, awesome. Ja, Maar toen dacht ik ook tegelijkertijd. Dat is ook wel een beetje een trigger voor een, iemand met een bipolar stoornis denk ik. Zoveel Wat aandacht op het podium. Heel lang niet gehad. Hmm. En nu opeens mocht je weer. Ik, af en toe dacht ik wel, trekt even het wel? Hmm, dat is een interessante constatering. Da, da, ik moet eerlijk zeggen. Dominique heeft dat ook wel eens gezegd. Dan nou, nou gaat de wereld weer open. Wat gebeurt er met je dan? Ja. Maar Kun je weer doen nou, wat je heel graag wil. Hè? Dat is, ja, uh, ik, zit, ik vind het zo geweldig om in zo'n zo zo theater... Je komt aan, Rob. Het is middags. Er is niemand. Het is een soort duikboot. En je weet niet precies wie de, wie de deuren open gaat doen. Je, je, je, je, je, je zit op een bel en dan gaat een deur open. Maar je zit, dan loop je binnen en dan loop je een beetje verdwaald door zo'n theater... dan uiteindelijk naar beneden, naar boven, naar rechts, naar links... dan is er een deur, toneel, weer op een code. Dan... Magisch, ja, echt, ja, ja, ja. en daar word ik zo blij van. Ja. Echt, onwijs blij. Blijer kan ik niet zijn. Nee, maar dat, ik... dat herken ik ook wel een beetje ja. aan je. Maar, maar ken je een klein beetje, dan. Maar nou ja, dan dacht ik dus, misschien is dat wel een beetje... Ja, een soort uh, triggers voor je maken. Dat het te ja. verhoogd kan worden. Ja. Te... Nou, dat is in ieder geval niet gebeurd. I'm knocking on wood. <laughs> Maar dan kom ik binnen. Dan is de band er. Dan is Bertolt, Adam we Geet, Beer. Iedereen is er. En dan gaan we een feest bouwen. En dan gaan we een hele leuke show uh, draaien voor het publiek. En dan is het weer, weer gelijk naar, naar huis. Dus weet je wel. Het is, het is werk in de zin van dat het dan eindigt. En dan zit je weer in de auto en dan ga je naar huis. Dus het is niet dat... Maar dat het een feest is wat dagen doorgaat. Nee, oké. Okay. Wat ja, tot ja. Een, een, een manische episode zou kunnen leiden. Maar in ieder geval. Ik heb voor, volgens mij heb ik dat vorige keer ook een keer uh, de vorige podcast ook gevraagd van of je dan niet als comedian ook een beetje een risico loopt dat je een grap vertelt. Hè? Dus, uh, heel ja. kwetsbaar natuurlijk. Is dat het podium? Ja. Dat super kwetsbaar. Dus hoe mensen ja. naar jou kijken of dat dan niet invloed heeft op hoe jij je voelt. Zo'n vol met naar nou, vol. <laughs> ik denk. Ik denk. Vol mensen, <laughs> half vol. Ja. Drie, Drie, een derde. Een derde vol mensen. Op meter. <laughs> Ik denk dat comedy enger is dan muziek. Want, want met, met het theater, nu speel ik gitaar en ik zing, maar wij zijn met een band. Ja. Dus het, we zijn met z'n veren en er wordt geklapt. En mensen vinden het mooi, maar dat, dat, dat, je bent heel naakt als comedian in ja. je eentje als een grap niet valt. Maar ja, doesn't matter, dude. Ik, nee, ik dat doe is, het toch. Dat hele proces, precies, is te, te fijn. Dus, oh, ja, dus, dus blijf het doen. Dat neem je dan een beetje op de koop toe of zo? Ja, ik denk het. Maar ik kan me daar wel voor. Ik, ja, ik, ik, kan. Als ik je probeer te verplaatsen in jouw uh, situatie... Ik heb nog nooit echt zo op het podium gestaan. Ik heb wel radio mm. gemaakt. Dus, en als, ja. ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als er dan zo'n grap valt... die je thuis hebt bedacht die supergoed is. Ja, dat is de, wel Die heel je supergoed vindt. Ja. En dat die dan heel lekker valt... Dat je daar toch ook wel een beetje euforisch... Uh. Dat is, dat is eufor <laughs> euforisch. Dat is ook een overwinning. Maar ik ik denk dat ik, ik loop gevaar als die shows er niet zijn. Hmm. Dus de lockdown is wel gevaarlijk geweest. Gevaarlijk, dat is dramatisch. Maar dan is het moeilijker om blij te zijn zonder shows. Dus wat dat betreft... Ja, einde pandemie. E echt please. nodig. Ja, zeker. zeker. En, en, en de herfst was hartstikke fijn en uh, het gaat weer beginnen. Dus... Uh... Maar hoe nou, heb je dan nou, de afgelopen, de, en hoef niet te vragen hoe vervelend ja. dat was de, de afgelopen twee jaar. Want dat was dus blijkbaar heel vervelend. Nou ja, nou, ik zei het al, ik, het, financieel heeft, zijn we stabiel geweest vanwege het werk van Dominique. Dus ja. dat is doorgegaan en dat is de basis. Maar dat is maar alles. één puntje. Dat is één puntje. Ik heb dit boek geschreven, dus dat was wel een ding. Ik heb veel Engelse les online gegeven. Sowieso ben ik wel heel erg, heel erg bezig met lesgeven davidmangene.com, mocht je dat willen. In ieder geval. Engelse les. Engelse les online. En ik, ik, ik was er nooit echt een voorstander van, maar inmiddels heb ik ontdekt dat kan. En als docent is het eigenlijk heel fijn, want je kan heel makkelijk dingen delen. En... Dus dat heb ik ook gedaan. En ook die leefregels. Ja, ja, laten, laten we die leefregels. Want ik denk dat daar ook wel veel mensen die, die luisteren... ook een beetje behoefte aan hebben om het daar zo over te Waar hebben. Waar hebben die mannen het over? Ja, wat zijn dat voor regels? En hoe kunnen die regels ja. mij ook helpen? Zullen we eens beginnen bij regel 1? Wow, ik, ik weet niet eens het volgorde. Jij <laughs> hebt een boek. Nee, ja, ik heb alleen maar houden. to not kill jezelf. de andere ligt beneden. Maar uh, ja. in ieder niet... geval, ik weet stap 1. Yep, oh. En dat is een hele moeilijke rob. Oh. Maar daar wil ik het heel graag met jou over hebben. dat is nou, dus, accepteren van een diagnose. <laughs> Ja, ze dus begin je ook <lacht> letterlijk met de moeilijkste. En ik dacht ja, dat, dat, dat, het, dat, dat het makkelijk zou zijn, jongen. Mm. En dat meen ik echt. De, de weg daar naartoe Ik dacht, nou ja, op een gegeven moment zit ik met de psychiater... en hij gaat mij vertellen dat ik het heb. En dan ben ik een soort van bevrijd. En dat is niet gebeurd. Nee, hè? Nee. Ik voelde me ziek. Mm -hmm. Zielig. Oh, nee. Nu ben ik echt niet normaal. Bla, bla, bla, bla Dus het was precies tegenovergestelde van wat ik dacht. Dat ik zou... ...meemaken is niet, is niet gebeurd. Ja. Nu maar, wel, inmiddels wel. Maar heb je, ben je zover dat je nu zegt voor jezelf... ...ik heb het helemaal geaccepteerd? Ja. Ja, echt? Ja, ja, ja dat is ook het proces van het schrijven van dit boek. Dat is ook afsluiten. Ja, Sorry, en dat is het laatste hoofdstuk... ...is echt accepteren dat het nooit meer weggaat. Ja. Dat wij altijd een risico lopen van eh, ja. de put in. Dus ja, dat heb ik volkomen geaccepteerd. Maar dat was nummer één. Maar betekent dat ook dat je accepteert dat je het ook de volgende keer misschien helemaal niet meer onder controle hebt? Dus dat je. Laat ik voor mezelf spreken. Ik weet dat ik die depressie die ik nu gehad heb, heb ik nu redelijk goed gedaan. Maar ik weet ook dat er weer een depressie aankomt. Ja, ergens. Ik weet niet wanneer, maar. Absoluut. Gaan we 100% gekomen. Zeker, zeker. Dat is het. Misschien is dat het allerbelangrijkste. Om dat te accepteren. Dat het weer gaat komen. Ja, en dat je dat je dus rekening mee houdt dat het niet over is als je een manier hebt gevonden om ermee om te gaan. Ik denk wat dat betreft dat het wel te vergelijken is met, met alcoholisme. Dat, het, dat, het, dat je ja, ja. eens alcoholist altijd. Ja. Dat is hier ook. Wat, uh, Qua acceptatie. Ik kijk naar nummer twee. Leefregel nummer twee is therapie. Right. Ja, ik, ik noem eens. ze allemaal en dan gaan we het daarover hebben. Okay. vind je dat goed ja, nee, als, als is goed. structuur? Ja, helemaal ja. Leefregel nummer drie: geluk creëren. Leefregel nummer vier: alcohol en dergelijke meiden. Mm -hmm. Nummer vijf: medicijnen gebruiken. Nummer zes: mm -hmm. leven in het heden. Oeh, dat is ook een hele moeilijke. Zeven: goed slapen. Acht: self-talk verbeteren. Dat is dat loser, dat, dat heel stuk, dat wij dat uh, ja. te veel doen. En nummer 9 is andere mensen helpen. Wat jij doet met de pillenkast. Nou ja. Jawel ja. jongen, ja. echt wel. Maar gaat dieper dan dat. Hoe bedoel je? Denk ik. Wat bedoel jij daarmee? Ik, ja, ik weet ik wel weet wat ik bedoel. Dus het gaat dieper dan dat. Niet zozeer helpen met de pillenkast. Maar het gaat gewoon over... Zie je iets waarbij je iemand kan helpen? Help. Ja, precies. Dat is heel simpel. Ja. Nou, daar had ik het met, met Joost mijn uitgever, over. Over vorige week. Want dit, dit, het uitbrengen van dit boek vind ik eng. Want ik heb dingen geschreven waar ik het nooit over heb gehad. En het is gewoon simpelweg heel eng om het te delen met de wereld. Dus daar had ik, had ik het met Joost over. Vrijdag heb ik ze opgehaald. En ik vroeg gewoon, wa, wa, waarom, waarom doe ik dit weer, Joost? <laughs> ja. en waarom doen wij dit weer? En hij heel kalm en niet zakelijk, wel warm, maar wel heel eerlijk van... Het helpt mensen. Ja. En dat, door dat te doen helpt het mij ook. ja. Yes. Het ja. gaat heel diep inderdaad. Ja, dat gaat. Ja. Dat meen ik ook serieus. Dat, ik denk dat daar ook een stuk geluk voor jezelf in zit. In Zeker. Andere mensen uh, helpen. Dat is dat dat serve. Weet je wel. Wat serve in Dutch? Dienstbaar. Dienstbaar, ja. Yeah. Ja. ja. Hulpvaardig. Weet ik yeah. veel. Ja. Yeah. Ja. Dat zijn de belangrijke dingen. Zeker. Uh, ja. En uh, wat hoorde ik nog meer? Slaap? is natuurlijk nee, sowieso een heel logisch. <laughs> dat dat belangrijk is. En ik denk dat maar niet ook... vanzelfsprekend. Nee, voor bipolaire mensen nee. sowieso niet. Maar ik, ik denk dat slaap is ook een van die dingen. Dat, dat mensen zonder zo'n stoornis ook... Dat is ook heel belangrijk als leefregel. Maar therapie... Hmm. Maar hoe sta jij erin? Heb je, heb je, heb je regelmatig therapie? Nou, dat is wel grappig, want het zijn niet de regels die ik meteen voor mezelf zou maken. Omdat medicijngebruik is te, uh, dat, dat doe ik niet, dus dat is voor mij al niet een fascinerend. Dat vind ik een fascinerend. Een Echt waar? Ja, ja. Waarom niet? Nou, omdat het niet... Ja. <laughs> Oké, okay, dit is. Een podcast die gaat over jou, toch? Dat we niet Stel, te veel nee, vragen. Ik kan het niet doen. Sorry hoor. Nee, nee, nee, nee. nee het nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. maakt een grapje. Uh, nee, dat is omdat uh, ik op een gegeven moment dacht, uit eigenwijsheid. Ik kan het ook gewoon ja. zonder. Ja, snap ik ook. En daar zit ik nog steeds op dat punt. En niet ja. zozeer dat ik nu nog steeds zo eigenwijs ben, maar daar is het wel doorgekomen. En uh, ja. Ja, ik, eerlijk gezegd, als ik zoiets meemaak als in december, denk ik. Dude, misschien moet je toch eens dat het zou daarover nadenken. Ja, dat het toch. Maar aan de andere kant heb ik er ook heel veel best negatieve ervaringen mee gehad. Doordat ja. ik gewoon niks meer kon en op de bank ja. zat en ja, dat dus... mijn leven was. Ja. Dus voor mij um, is de noodzaak gewoon niet zo heel groot nu om ja. het toch weer te gaan doen. En jij bent uit die, die driedaagse depressie gekomen zonder medicatie. Ja. Er wordt hier gebokst in de studio. Ja, maar Dan jongens. krijg ik weer complimenten. Dat is dus niet de bedoeling. <laughs> nee, het is een, dat voor mij werkt gewoon om uh, iets anders te doen. Dus gewoon ja. hè, mijn gedachten verzetten. Ja. Uh, Oké, okay, wat ik net zei. Aan het eind van de dag is het nog steeds kloten, Maar ik heb in ieder geval wat gedaan. De ramen ja. zijn schoon. Ja, ik zie het nog Productief. steeds. Productief. Nou, niet boven. <laughs> Beneden dan. Ja. Ik heb geen stijgers. Wauw, zonder medicatie. Dat vind ik wat. Wauw. Is, is dat omdat je denkt... De, de, de chemicals zijn niet goed voor mijn lichaam? Of is mm. het dat je denkt: ik kan het sowieso, het is mentaal, ik kan het alleen. Ik ben er gewoon te veel op afgeknapt. Ja. Toen de eerste Negatieve keer, ervaringen. Ja, ja. de eerste keer toen ik het dus echt helemaal naar nou, het eerste jaar heb, heb ik heel veel verschillende medicatie geprobeerd. Van lithium tot uh, Lanzapine tot, nou ja. weet ik veel, noem het allemaal maar op. Ik heb het gehad, ox oxazepam dagelijks. En wat de consequentie was, is dat ik op de bank zat en mijn leven heel stabiel was. Yeah. En dat was de bedoeling. Iets te vlak. Maar iets te stabiel. Ik yeah. kon gewoon helemaal niks. En ik had yeah. geen ideeën meer. Ik had geen... Uh, die ik gewend was en die jij ook gewend bent in je leven om te mm -hmm. hebben. Gewoon leuke creatieve ideeën, yeah. een nieuw plan bedenken, yeah. iets gaan doen. Ja, dat was allemaal weg. Ja, en toen heb is. ik gedacht, oké, okay, op deze manier een jaar dat 75 is. worden is niet aan mij besteed. Nee. <laughs> Dan gaan we niet nee, dan op dan deze manier ik doen. Het. Dan snap ik het echt. Ik ben blij dat, dat wat ik nu slik, dit niet creëert in mijn leven. Ja, nee, absoluut. Daar ben absoluut. ik heel dankbaar voor. Da dat, is, dat merk ik ook helemaal niet aan je. Nee. Uh... Nee. je nee, wat dat betreft nog steeds heel bevlogen. En, uh... Ja, dat, nee, dat vlak, dat, dat, dat heb ik niet. Dus dat is fijn. Ik weet niet waarom. Misschien is het placebo effect. Ik heb geen idee, ik stel geen vragen. Maar in ieder geval... Ik, uh, ik slik die pillen wel. Nou, het is ook... Ik denk ja. anders... Uh, daarom vind ik het ook altijd zo lastig om advies te geven aan mensen. Omdat iedereen is gewoon heel anders. Ja. Die medicijnen werken bij mij op deze manier. En bij jou ja. werken ze op een hele andere manier. En, en jij, jij hebt er heel bent, veel, je, heel veel je aan. Je bent nu blij zonder, dus... Uh, ik ben nu weer blij zonder. ja maar, beter voor je lever, denk ik. Maar ja... Oh, de lever. Oh, lever. Lever. lever. Ja, en, ja zeker. Denk ik. Oh, over lever gesproken. Oh. Alcohol is ook zo'n beetje. <laughs> I thought it would never get there. <laughs> ja, even, even voor de duidelijkheid, dames en heren. Uh, uh, Leefregel nummer. In het boek nummer 4. Nummer 4. Alcohol en dergelijke. Ja. Alcohol en mijn, dergelijk. dat dergelijke. dergelijke heb ik niet gekozen. gekozen want dit <laughs> boek is in het Engels geschreven en vertaald door mijn held Mariette Schoenmaker. Echt geweldige vertaal en dergelijke. Dat vind ik wel. Uh, dat, dat vind oh, ik ook oh, stond hij in kniphoog. het Engels dan? Machtig. Alcohol en drugs. O, alcohol en <laughs> drugs. Ze heeft drugs vertaald naar dergelijke. Applaus. Hmm. Oké. Okay. Alcohol en drugs. Ja. Dus ja. dit, dit, op die, dag, die 6 april waar, waar wij het over hadden, echt de dag dat dit boek geboren is, heb ik mijn boer gebeld. Want hij, hij zit bij de AA en hij drinkt ook niet meer. En ik wist hij kan me wel helpen. En een paar dagen later zat ik in zo'n zo bijeenkomst online op Zoom met een groep in Amerika. Oh, joh, Heb ik het bijgewoond. Ik vond het geweldig. Ik, het heeft me enorm geholpen. Ik doe het nu niet meer. Ik heb het zes maanden volgehouden. En nu... Die bijeenkomsten? Die ja, ja. ja die, die, die, vond ik, die vond ik heel fijn. AA is, is iets maar van... Waar ben je mee gestopt dan? We zijn verhuisd oh, okay. uit Utrecht. Dus mijn groep was er niet meer. En ik wilde niet meer online. En ik, ik had het op dat moment niet meer nodig. Dus als ik het wel weer nodig heb... weet ik het precies te vinden. Maar in ieder geval... Maar wat is die leefregel dan? Dus minder alcohol of geen alcohol? Voor op dit moment, als ik heel eerlijk ben, zit ik in een minder fase. All right. en, en dat was ooit een... een geen? Ja, dat is me <laughs> Daar is het er, mee meerdere malen geen. Nou, Totaal ja. abstinentie. Maar nu heb ik wel ik, een manier gevonden om gewoon gezond te drinken. En dat wil zeggen, wat drinken als het gezellig is en dan ook weer niet. En dat, is, dat vind ik fijn. Dus dat, dat, in die fase ja, zit ik nu. Dus dat je lukt. Ja. Dan... Yeah. Het uh, lijkt me dat ook heel goed. Ik, ik denk, ik denk, ik hou van MDMA en ecstasy en amfetamine. En mm -hmm. die... die, die dat, dat moet niet. Nee. nee qua qua <laughs> leefregel nummer 4, een soort van half-half, weet ik niet. Lastig. Dat heb ik nog niet ontdekt. Het is Ho alles of niets. Ja, ja. een beetje. Ja. Maar met alcohol heb ik wel een manier gevonden. Ik, ik weet hoe. Nee, ik, ik ga geen vraag meer. vragen. Oh, nee, nee, nee. je mag het uh, zeker wel. We zijn een gesprek, hè, dit? Ja, dat, is dat, geen klopt. Interview. dat klopt. Zie je? Nee, ik heb tot uh, ik, ik alcohol heel, heel, heel, heel, heel lang gebruikt. En ook ja. veel. Ja. Maar nu niet meer. Ik dronk altijd wijn en minimaal een ja. fles per dag. En, uh, ja. Maar daar ben ik toen, nou ja, wat is het, zes jaar geleden toen ik uh, helemaal van het padje ging. Toen ben ja. ik daar ook mee gestopt. En nog steeds. Uh... Ja, dat doe ik helemaal niet meer. Maar Kijk. dat komt ook een beetje door al die andere dingen. die ja, uh, gezonde levensstijl, een beetje ja. gezond eten. En dan denk ja. ik, ja, een glas wijn is gewoon niet goed voor mijn uh, spieropbouw. Ja, en en zo, <laughs> zo. dat Dus het zijn allemaal ook een beetje. Ben uh, je, je plant-based en vegan? en Nee, die nee. Kap op? Meat, nee. meat based uh, meat based Carnivore-based. <laughs> <laughs> Flash-based. Chicken-based. Chicken, <laughs> chicken en uh, proteïne ja, en ja, kwark. Ik snap hem. Ik snap hem. Dus, maar, maar in ieder geval, nummer vier was, was geen alcohol, geen uh, amfetamine. En, en die amfetamine, die. Uh, hoe deed dat er? Regelmatig? Nou, dat viel mee hoor. Hm. Ik, ik, ik, het klinkt alsof het zoveel was, maar nee. Nee, nou ja, dat kan. Ik bedoel, het helemaal niet vervelend het te zijn. Het was niet regelmatig, maar maakt niet uit hoe regelmatig het is. Voor mij is het beter om het te vermijden. Waarom dan? Leggen ze fout voor ja. mensen die de doen, dus dan niet heel goed kennen. Waarom want is dat je, niet zo heel veel? Sowieso, ik zou een manische episode beschrijven als alsof je onder invloed bent van amfetamine-based drug zonder het te slikken. Dus als ik het wel slik, dan ben ik het soort van dubbel manisch. En, en ja, dan, dan gebeuren dingen die, die niet stabiel zijn, laat ik het zo zeggen. Maar David, dat is wel echt, denk ik, even de moeilijkste dingen dan die in dat boek staan. Want uh, met iedereen met een bipolaire stoornis... waar ik mee gepraat heb tot nu toe... is de conclusie is dat die manische periodes... en dan de hypomanen officieel natuurlijk... Ja. Uh, dat die zo fijn zijn. En dat dat zo'n ja. gelukzalig gevoel geeft. En zo, ja. weet je wel, dat je die eigenlijk niet kwijt wil. En als je ze al kwijt bent... dan verlang je er soms wel weer naar terug. Ja. Zo van, was het nog maar zo'n feest? En dit is in de vorm van een pilletje... heel makkelijk op te wekken. Dus dat lijkt me, <laughs> lijkt me super moeilijk om dat dan niet te doen. ja. Moet je daar ook even een box voor geven? Dat is heel dus super knap. Zo. Er wordt weer gebokst. Ja, ik, nou, dan snap ik heel goed waarom jij zegt... Nou, hoe kun je dat knap noemen? Want zo, zo ervaar ik het niet. Maar je hebt wel gelijk. Yo, ik, ik weet... Ik wil, ik wil het niet. Ik wil niet. What goes up must come down. Ik weet als ik dat doe, dan <laughs> ja. ga ik betalen. En dat, daar heb ik op dit moment geen zin in. Weet je wel? Het is te donker. Ik wil het niet. En ik weet hoe, wat ik moet doen om het niet te hebben. Dus nee. Laten we dat niet doen. En je weet ook, en uh, ik ook inmiddels, naar, dat ik het, volgens mij het laatste hoofdstuk heb gelezen uit je boek, dat het uh, ook nog wel eens voor, <laughs> voor vervelende situaties kan zorgen. Jezeker. Dus niet alleen maar leuk is. Nee, dat klopt. Ja, maar nou voor mij voelt het leuk, maar voor de mensen om mij heen is it, is it, kan het heel onveilig voelen. Ja. En eng zijn en oh, he's out of control. En dat is natuurlijk voor hun helemaal niet fijn. Maar inderdaad, het is een soort groes en oh, wauw. Ik hou van iedereen en alles is geweldig. Alles wat je doet is geweldig. En alles wat je voelt is geweldig. Ja. Alles is geweldig. Ja, ja, alles is geweldig. Ja. Ja, daar komt het op neer. Ja, en ik denk dat dat voor, voor luisteraars heel herkenbaar is. Als je dat hebt meegemaakt. Ja. Ik, ik weet niet eens mijn laatste manische episode. Ik zou het niet weten. Echt waar niet. En als ik jou vier jaar geleden had gesproken... was dat vrij <laughs> regelmatig. Ja. Om de maand. Om de maand? Ja, nou, ik zou zeggen een paar dagen per maand was ik... Goed de werk kwijt. Hmm. Dat was voor de behandeling, voor de therapie, voor al die leefregels. Ja, precies. Want uh, therapie is voor ook dat een van de boek de dat, mijn, mijn eerste boek. Voor dat boek. Dus. En die, die stond die daar ook in, therapie? In ja. uh, Harnard Kill ja. Oké. Okay. Dus ja. therapie is wel echt een dingetje van jou. Dat is, uh, hoort er gewoon bij. Die is heel belangrijk. Ik vind van wel, ja. Ik, ik heb er veel aan. Hoe ja. vaak ga je? Wij hebben sessies nu inmiddels... Eén keer in de twee, drie weken. Ik doe het ook nu samen met Dominique. We hebben een soort van, nou, van relatietherapie. Met, ja, dat is hard, gaat hartstikke goed. Is dat ook niet moeilijk? Dat heb ik dat het is heb ik niet makkelij makkelijk voorgesteld. Nee, hè? Nee. Nou, in ieder geval, als je, er, als je er wat aan wil hebben, moet je je blootstellen en eerlijk zijn. En dat is niet, niet makkelijk. Nee, klopt. Nee gesprekken dus. terug in de auto en zo. Ja, en we, we maken ook afspraken. Bijvoorbeeld, oké, okay, we gaan het zo aanpakken. En, en dan doen we dat ook. Dus het is een soort van huiswerk. Maar ik vind dat het wel werkt. En wij hebben er baat bij. Een geweldige psychologen ook nogmaals bij Altrecht. Super. Dus ik geloof erin. Hey, hoe heeft je Frank Rege, Heeft u het gelezen in je boek? Zie je dit, deze tekening? Oh, die, ja. Bipolar boy zelf. Mm -hmm. Dat is de tekening van Dominique. All right. Dus, ook, we gaan we naar, naar, naar, naar het boek. En dan zie je dat duiveltje. Dat is ook van Dominique. Ah, met ah, andere hard. woorden, zij is heel erg betrokken bij dit boek. Maar ze, ze wist, dit is een levensverhaal. Dat wil zeggen, het gaat ook over haar leven. En dat was ook heel confronterend. En heel eng. Dus heel lang heeft ze het niet gelezen. Ze heeft de tekening gedaan. En ze wist, hij is ermee bezig. En dat gaat heen en weer met de uitgever. Maar zij las het eigenlijk niet... Tot zondag. Toen dus ze heeft het zondagmiddag. Je kan het in drie uur lezen. Ja. Helemaal uit. Ze zei geweldig. Ik sta erachter. Het kan wel eng zijn. Maar ik vind het een mooi boek. En uh, ik spreek nu voor haar. Maar in ieder geval, ze was heel positief. En dat vond ik ontzettend belangrijk. Ik wil even nog over de vorm van het boek hebben. Want ik heb het dus. Ik, heb, ik zei ook. Ik heb het niet helemaal kunnen lezen. Maar ik heb wel veel, veel van gelezen. Ja. Je hebt een beetje een aparte vorm gevonden. om om het over je bipolaire stoornis te hebben. Hè? Dus dat doe je via die Bipolar Boy. Dat klopt. Dus je had... je daar, uh, hoe kom je daarbij? Hoe kwam je daarbij om dat te doen? Weet ik niet. Ik heb geen idee hoe, hoe dat gekomen is. Maar in ieder geval, we hebben je hebt leefregels en dan na een leefregel, waar, en dat is David dan. Ik ben dan als David aan het praten over: Hey jongens, ik ga deze leefregel volgen en dit gebeurt met mij. Boom. Volgende hoofdstuk. ...komt bij Polderboy in actie en hij wil niet dat die leefregels nope. geleefd worden. Want dat is saai en dat is burgerlijk en dat is... Hij wil een feest, hij wil echt een beetje uit balans zijn en, en, en, en heen en weer schommelen. Dus, dus dat is het vorm van het boek, is van David hm. naar bij Polderboy. van David naar bij Polderboy. En ze hebben een, een, een worsteling gewoon samen. Het is een soort van... ...een dans tussen die twee. Ja. Dat is mooi dat je het zegt, want dit, dat van die bipolar boy, die, die vaart wel bij chaos. Ja. Dat is, en dat vind ik ook heel mooi, want dat herken ik ook zelf heel goed. Het is ja. super fijn om je soms aan die chaos ook over te geven. Dat je Zeker. denkt, uh, hoezo structuur, hoezo een plan? Nou, en dat het tegenover... leven is zoals het leven. Precies, precies. Je, je, wat jij net hebt beschreven toen jij medicijnen slikte, dat, dat vlakken, daar houdt bipolar boy niet van. Nee, nee. Want dan is het juice uit het leven. Hij, hij wilde. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, en dat is het laatste hoofdstuk, heb, heeft David wel geaccepteerd. Nou, jongens, we kunnen er allebei hebben. Het kan allebei samen bestaan, laat ja. ik het zo zeggen. Vond ik ook een hele. Ik denk, ik ga niet de conclusie van je boek verklappen, maar dat doe ik ja. nu zelf. Ja. Dus dan mogen mogen, Shit, we, mogen we het ook bad over: marketing. Hebben. <laughs> nee, maar dat je daar een balans in weet te vinden, ja. dat vind ik dan ook ik heel, ja, zeg het weer, knap. Ja. want dan sta je jezelf dus wel toe om die chaos ook in je leven te hebben, omdat het gewoon ook fijn is af en toe. maar aan de andere kant zie je het ja. belang van de structuur en weet je dat fout kan gaan, dus het is niet je geef je er niet helemaal aan over. nee, klopt. I, I, I know when it's okay to bark at the moon. ja. dan doe ik dat. En dan als, is dat weer afgelopen. En, en nogmaals, ik weet, als ik, nou, als ik omhoog ga, dan, dan moet ik naar beneden. Dat nou, weet ik al. Maar dan wordt het, het van ingecalculeerd. Is toch, vind ik vind het toch moeilijk om te snappen hoe dat dan in de praktijk gaat. Hoe nou, doe ja, je dat ja, hebben okay. wij tot half zes Belgisch bier zitten drinken. <laughs> <laughs> dat bedoel ik dan. Oké. Okay. Dan weet ik, 1 januari ben ik wankel. Ja. Bij Polderboy wint dan. Mm -hmm. Niet dat ik manisch ben of wat dan ook, maar, maar de dopamine moet weer in balans. Uh, snap je? Je, ja, nee, nee, knikt, je knikt. Jij snapt het. Ja, heel erg, ja. Maar op een of andere manier zo'n zo avond, zo'n nacht... het was een geweldig gezellige avond... Dat, dat, dat raakt mij niet zoals het deed drie jaar geleden met dat eerste boek. Mm -hmm. toen, toen was het echt gevaarlijk en suïcidaal en te donker. En nu heb ik, nou, misschien is dat het accepteren in het levende lijven hoe het eruit ziet. Dat accepteren, ja. Dat is, uh, wat, je zei net al, dat is een van de, de moeilijkste dingen. Hè? En ik moet eerlijk erbij zeggen, vanaf 1 januari... Hebben wij tot vorige week vrijdag niet gedronken. Geen alcohol. Dat was een dry january. Vier weken Dus dat is wel ook wel zo. Dat moet ik wel toegeven. Dus niet dat ik dan de volgende dag opstaan en gaan laten we bier drinken. We hebben de hele maand niks gedronken. Oké, maar dat snap ik je wel beter. Want dan sta je dus af en toe toe. Dat je heel eventjes gewoon het dekseltje van je hoofd ligt. En dat bipolarboard er even uit mag. Ja. En hij, hij, hij moet wel Maar wel hebben. maar eventjes. Maar wel maar eventjes, ja. ja. Nou, ik weet wat, wat de grenzen zijn en wat, wat, wat ik wil. En waar komt dat? Hoe, hoe heb je die geleerd dan? Is ik dat denk, het vorm van acceptatie? vallen en opstaan, door, door fouten maken en, en weer leren. Ja. Alles wat hier in dit boek staat, is, is een soort van... dat, dat is. Zo, zo moet je het niet doen als bij een <laughs> laat ik het zo zeggen. Maar dat vind ik ook heel lastig voor mensen die bijvoorbeeld nou een jaar of twintig zijn... of net he, doorhebben van, shit, oh, ik heb een bipolaire stoornis, hoe ja, moet mooi. ik dit gaan doen? Oké, okay, ik ga luisteren naar David's uh, ja, verhaal en dan, right. en dan hoor je dus eigenlijk gewoon, ja, uh, helaas pindakaas. Je hebt gewoon fouten nodig of episodes nodig ja. om te leren en om ja. je... Toch, dat is het toch ja, een beetje? dat is een Dat zat ik ook laten denken, want ik ben ja. eigenlijk alleen maar op dit punt gekomen nu... Dat ik dus nu drie dagen depressief ben geweest in plaats van drie weken. Mm. Alleen maar doordat ik al die fucking depressies heb doorgemaakt. En ja. al die episodes heb doorgemaakt. Ja. Waar ik dan ja, telkens maar weer een beetje van geleerd heb. Dus ervaring helpt wel inderdaad. Als ik terugdenk dus aan Dus er is mijn... geen makkelijke, ik zeg maar even tegen de mensen van twintig. Er is geen makkelijke oplossing. Behalve dan, als je de leefregels nou, stel volgt. Dat je, stel dat je luistert en je bent twintig. En je, en je maakt je zorgen. En je denkt aan mijn manische episodes. Daar word ik heel bang van. Ja. Of met depressieve periode. Dan, dan zou ik zeggen, ja, doe leefregels echt, probeer het echt keihard en streng en kijk wat er dan gebeurt. En het is geen garantie nogmaals, maar toen ik twintig was, hadden we het niet over leefregels daarop. Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Ik had geen diagnose, ik wist het wel, maar ik had geen diagnose. Maar dat was het inderdaad met ervaring en vallen en opstaan een soort van meneer gevonden wat in dit boek staat. Ja, ja, maar ik bedoel, twintig jaar geleden zeiden ze tegen mij ook, je moet uh, hè, bewegen en sporten. En dat yeah. viel gewoon niet. Omdat ik dacht, ja, whatever, bewegen en sporten. En dan? Het dan wordt mijn leven magisch beter. Nou, denk ik niet. Weet je hoe ja. moeite dat kost? Dus je hebt het niet gedaan? Nee. <clears throat> en ik, ik ben het me pas gaan realiseren. Het is een beetje zo'n kruiviaanse uitspraak van, je ziet het pas als je door hebt. Ja. Zo van, ja, oké, okay, nu, nu ja. snap ik wat ze eigenlijk bedoelen. Met ja. maak een plan voor de volgende dag, bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel, dat is ook ja. zo'n zo regel. Maak een ga s'avonds, voordat je naar bed gaat, maak een plan wat je gaat doen de volgende dag. Ja, hou je aan de plan. Ja. Ga staan ochtends op en doe gewoon dat nou, plan. Ik, en ik kan je ook vertellen, als iemand die graag naar je foto's kijkt, dat, dat <laughs> inspireert mij. Ik ga, ik, ik, het is niet dat ik, dat ik uh, uh, ga krachttrainen, kracht nee. maar ik ga wel naar buiten. Oh, ja ik ga wel lopen ik ga wel denken van, oké. Okay, dit gaat helpen. Ik voel me een heel klein beetje moe. Oh, dan ga ik wandelen. Dus. Nee, maar dat. Uh, ja, mij werkt. Wer, uh, nou ja. Ik, dat, dat de Instagram-ding is echt meer oh. gewoon voor, voor mezelf een soort van uh, extra stok achter de deur. Ja. Dat ik het nog een keertje uh, weet. Van, je moet echt. Doe het nou, want. Slim. Slim, joh. Ja, ik weet als ik het niet doe, ja. dan. Uh, Bergafwaarts. Ja, precies. In een noodgang. Precies, precies. Zo so simpel is het. Ja. Yeah. Nou, het is wel stom, David, dat we nu steeds wijzer worden. <laughs> steeds beter weten hoe we een beetje in elkaar zitten. Ja. Yeah. Dat is ook jammer. Jammer dat daar niet gewoon... Uh... Het is wel een langzaam proces, ja, inderdaad. Het ja, ja. gaat niet heel snel. Maar ja. Het is wat het is, Rob. Zo so is dat. Ja. Yeah. En die acceptatie, hè? Dat... Uh... Yeah. Ik heb daar ook altijd heel veel moeite mee gehad... maar ook met het feit dat ik soms ook nog steeds wel denk... zou die diagnose wel... Kan toch niet kloppen? Er is met mij niks aan de hand. Totaal herkenbaar... Dat soort gedachten laat ik gelijk gaan. Ik weet gewoon, je weet het ook. Ja. Nee, die ja. gaan we laten gaan. Het, het, het hoort ook bij mij om zoiets te denken. Om te denken, nee, ik kan dit toch zelf en ik heb niks nodig. En misschien herken je jezelf ja, daarin. Zeker, ja, zeker. Nee. Die laat ik gaan. Die, die is, dat, dat is bipolar boy talking. Ja. Probeer, hij probeert mij wel aan de, de foute pad. Je hebt niemand nodig, je kan het zelf... Laat toe die energie en we gaan er, ja. er aan de wereld nee. uh, in. Ja, ja. Nee. Nou, misschien voor een avondje. <laughs> en daarna snel weer terug zijn hok in. Zoiets. Ja. ja. ja. Ik, vind het, Ed, uh, ik vind het heel cool dat je het zo, uh, zo beschreven hebt. Ik ben alleen wel ook, dan denk ik, dan lees ik zo'n verhaal. En dan. we hoeven het niet in detail, want anders blijft er niks meer mee over van ja. mensen voor, ja. om, om zelf te lezen. Maar er staat een, aan het eind van het boek een heel mooi verhaal over een feestje dat je hebt gehad. Ja. Als je dat dan uh, opschrijft, dan he, he, zit je daar natuurlijk weer middenin. Als je dat nou eens terugleest, zo, hè, dus nu is het boek klaar, ja, staat gaat het mijn erin, kloppen, ja, jongen, echt waar. Ja? Dan zie ik die jongen en de jene jongen op, op, op zo'n ding zitten en denk ik, als hij valt, ja, precies. Voel ik, ik voel het gelijk nu erg waar. Ik zie hem nog. Ik heb hem uh, niet zo lang geleden bij een voetbalwedstrijd gezien. Uh, wat ben ik blij dat jij nog leeft. <laughs> ja, zonder te veel weggegeven van het verhaal zelf, ja, maar nee, dat, dat, dat, dat was een spannende avond. Ja. ja. En we hebben mazzel gehad. En alles is goed gelopen. En we hebben ervan geleerd. En echt, dat is een reden dat het de laatste hoofdstuk is. Dus dat is allemaal, dat is allemaal goed gekomen. Maar het was inderdaad even kantje bord. Ja. Zeker weten. Maar als je dat dan terugleest, herken je jezelf daar dan nog in? Zie je jezelf dan ook nog, zeg maar, <tie> de dingen doen... Het oh, was goed weg die avond, Rob. Ja. Echt, echt goed weg. Zie ik me... Ja, de, ne, wel, hij is onderdeel van mij. Dus ja, het antwoord is ja. Ik snap zie... je hem dan ook? Ik snap hem ook. Ik okay. snap hoe, hoe het allemaal gekomen is en hoe het gebeurt. Het kon niet niet gebeuren, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar even, zo voel ik me op dit moment niet. Dat is inmiddels, twee jaar geleden nu. En ik, ik ben veel stabieler dan, dan, dan in die periode. Dus ik, en dat wil niet zeggen dat het niet terugkomt. Nee. Het zou altijd kunnen, daar hebben we het al over gehad. Maar, maar Bipolar Boy is veel rustiger vandaag dan twee jaar geleden. Dat, dat, dat is ook is wel zo. dat is ook heel fijn. En, maar ja. dat, waar bijt je dat aan? Of waar wow. dank je dat aan? Dat het het, het volgen van de leefregels, ja? dat wel. Ja. Zeker, ja. Dus stel, er is nu... Uh, Komt weer ergens een, een mooie avond dat je denkt: ja. Nou, we gaan dus gewoon die, uh, die lekker laten varen. Die import-biertjes. Ja. Ja, die, die gaan we weer eens in huis ja. halen en we gaan wat leuks doen. En ja. er komt een situatie waarbij je weer een beetje op zo'n moment staat. Waarbij Bipolar Boy weer even om de hoek ja. komt kijken. Kun je hem dan makkelijker nu terugduwen? Of, geef je, of is het ook nee. lekker om hem dan af en toe even toe te laten? Dat met is alle risico's van zo'n goede vraag. Je zou er wat mee moeten doen. <laughs> <laughs> Ik ga het zo zeggen. Als Zo'n boy avond dat moet wel gepland zijn. Dat moet ingecalculeerd zijn. We moeten, oh, daar is een festival en dit gebeurt mm -hmm. en dat gebeurt. En daar slapen. En, en, dan is het oké. Okay. Maar als het echt spontaan zou komen, onder invloed van... En oeh, wankel. Look out. Ja. Yeah. Zou kunnen. Maar dan zeg je nu lock-out, maar dan sta je daar op dat moment. Nee, ik, ik wil wel graag geloven dat het, dat het, wat, dat het wat veranderd is. Ik denk ja. het ook. Ja. Ik ja, dacht ook is ook ouder en wijzer Dat is, ook, ijzer. Ijzer. Dat ja, is precies. Ook, ook cliché, maar, maar, maar wel. Het is ook de ervaring dat het een keer mis is gegaan. Precies. En dat je die nog vers in je hoofd hebt zitten. Oh, oh. Exact. Ja. ja, klopt. Zeker in die situatie, dat laatste hoofdstuk. Ja, dat, dat, dat gebeurt nooit meer. Nee, dat gebeurt nooit meer. Dat hopen we maar. Ja. En je had het net ook al even over hoe fijn het is om je de familie dan weer te zien in Amerika. Mis ja. die niet ook dan heel erg op momenten dat het niet zo goed gaat? Ja, zeker. Zeker. Volgens ja. mij heb je dat ook vorige keer wel verteld, ja. dat dat echt een goede basis is voor je. Dat is zeker een goede basis en dat is ook iets, iets wat, wat mijn vriendin Dominique heel snel en goed doet, is contact leggen. Want dan denk ik, ik hoef het niet en ik leg gewoon in mijn bed. Maar nee, nee, dat... Zij creëert dat er wel contact is, heel snel, en dat helpt enorm. En dan als ik daar ben, dan denk je, oké, okay, ja, leuk, fijn. Is er Le ook uh, een leefregel, uh, Dominique? <laughs> Bij deze... Hoort hij bij het kopje therapie? Of één... hoort hij bij het... Uh, aardig doet zij andere, is, de, zij wat... is het hele hele boek. het boek. Ja. Dit boek dit, dit, wat mij betreft is dit 50-50, is dit, dit boek. Ik samen met haar. Zij, zij is er niet mee eens met dat. Maar dat vind ik wel. Nou, ze speelt in ieder geval een enorme rol in je leven. Nou, de eerste hoofdstuk is een ruzie met haar. Ja. ja dat, uh... Het is gewoon 50-50. Ik blijf erbij. <laughs> Al heb ik alle woorden geschreven. Zij, Ons verhaal, dit is, dit is eigenlijk ons leven twee jaar lang. Ja. Is het ook een ander verhaal dan je bijvoorbeeld... Uh, in dat eerste boek hebt geschreven... als het gaat over bijvoorbeeld hoe open je daarover bent geweest? Ja, dat weet ik wel. Want het zijn natuurlijk veel diepere verhalen. Ja. Maar wist, er bijvoorbeeld, wist je moeder bijvoorbeeld wat in dit boek stond? Hmm. Zij weet het wel, ja. Hmm. Ze heeft het nog niet gelezen. Want het is, ik heb het niet in het Engels aan haar gegeven nog. Dat komt. Maar ik wil het hele, dat het boek af is... En dan in het Engels, in ieder geval e-book, dat het, dus, dus zoals het nu hier op tafel staat Rob, heeft, weet zij het niet. Hm. Maar de dingen die er gebeurd zijn, weet ze wel. Maar niet hoe ik het geschreven heb. Wat was jouw vraag? Sorry. Nou, niks. Afgelezen. Of ze dat, of ze daar, dus als ze het gelezen had... ...of ze dat op een andere manier zou ervaren... ...als bijvoorbeeld dat eerste boek... ...om um, niet helemaal met elkaar te vergelijken... ...maar dit, als moeder, als je dat eerste boek leest... Yeah. ...lees je waarschijnlijk ook door de, de humor een beetje heen... Yeah. ...naar het verhaal van je, van je zoon in dit geval. Zo van, oké, okay, dit is wel... Hè? How Not To Kill Yourself, uh, to yeah. not kill yourself is ook al als titel op zich. Yeah. Dus... Dat er problemen waren, dat weet ze natuurlijk wel. Maar ja, ja, hierin ga je nog wel even een stapje verder. En iets beter, of niet beter, maar iets dieper inkijk je in, je, in jouw ziel. Ja, dat klopt. En, en wij hebben het daarover gehad. Ik samen met mijn moeder. En, en heel heftige, heftige, heftige gesprekken en heftige emoties. Maar ja, ze weet het wel. En dat vind ik heel fijn. Dus, wat wat ja. vond ze ervan dan, dat je dat wilde gaan schrijven? Nou, zij, zij heeft geen één seconde getwijfeld... aan het feit dat ik dat moest schrijven. Dat snapt zij van mij. Dat heeft zij ook een beetje. In ieder geval met taal. Dat het dat er op papier moet komen om, om, om, om dingen te verwerken. Dus daar staat zij volledig achter. Bijvoorbeeld mijn TED-talk. Ook, ook heel heftig. En, en ja. de dingen die hier die, die zijn gebeurd... Die, die in dit boek zaten ook in mijn TED-talk. Maar de, daar staat ze ook volkomen achter. Dus nee, ze is, ze is er oké okay mee. En ze heeft geaccepteerd dat het gebeurd is en dat het afgelopen is en dat het oké okay is en dat wij dan verder gaan. Dus wat heb je, zin, als je dit nu, het boek is uit, je hebt het geschreven. Ja. nu was je klaar trouwens? Wanneer was het, uh, het laatste woord? Hmm. Nou, het, het is laatste woord geschreven, is een tijdje geleden op, maar, maar ik weet nog, oktober, als ik het terugkijk van de uitgever, oké. Okay, Kijk goed erna, want het gaat nu naar de vertaler. Oh, right, als dat het dat naar een gaat om het te vertalen, als het naar mij terugkomt, is het is dan het klaar. klaar. En dat is niet zo lang geleden. Dat hmm. is in december. En ja. hoe, hoe voelt dat nu voor jezelf? Voelt het als iets om, als ik hem zo in mijn hand heb, het is zo heerlijk, het is zo'n fijn gevoel. Kijk, <laughs> kijk, dit is een verhaal, en het is compleet, en het is klaar, en het betekent heel veel voor mij, en het is loslaten. Het nou, is maar, ook... dat bedoel ik, wat betekent het voor jou dan? Nou, loslaten van dingen waar ik pijn van heb gehad, het is klaar. Dus dat is de reden waarom je het opschrijft? Precies. Ja. Ik laat het los. En, en dat is een heel fijn gevoel. Het is ook, daar hadden we het over, het is ook uh, best wel eng. Want uh, het is vrij, <laughs> best wel open. Ja, <laughs> dat is het zeker. Uh, maar dit, ja, dit, is, dit is een overwinning. Ja. We hadden het over overwinningen. Dit, dit, dit is echt compleet victory. Hm. En is het een gekke vraag? Om te, had, je, had je dat eerste boek eigenlijk dan ook niet zo willen schrijven? Of was je daar toen nog niet klaar voor? Hmm. Is dat ook weer zo'n stap die je dan moet zetten? Zo van eerst deze, ik denk on... eerst een beetje leuk, grappig. Ja, of... ik, ik denk onderbewust wel dat ik, dat ik het nog niet durfde. Ja, dit, Een beetje grappig uh, vanuit het uh, perspectief van een comedian. En ja. Laten we iets grappigs schrijven over mentale gezondheid. Maar dit is, dit dit is meer therapeutisch, dieper. ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ja, en ik denk ook in de verhalen die, uh, die je hebt opgetekend... dat uh, mensen zich daar ook heel erg in herkennen. Ik hoop het. Ik <laughs> ja, ja. van iemand met een bipodere gestoord is. Dat, uh, die zich daar erg in herkende. In dat soort uh, avonturen. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Hebben we nog een leefregel? Die we nog niet hebben behandeld. Want, oh, die therapie vind ik ook wel een belangrijke. Dat, is, dat zei ik net al. Je, je, hebt dus, je, je volgt die therapie, maar wat haai? je daar nog uit nu dan, want je bent mm. hè, dat is ook een beetje, het, zegt, het vraagt meer voor mensen die ook net zo met zoiets beginnen We, ja. jij doet het ook al vrij lang ja. wat is dan nu nog die, het doel van die therapie? Nou het is in ieder geval Cognitive Behavioral Therapy CBT okay. in het Nederlands ja. dus het gaat om je patronen en de manier van denken en nou, dan, dan kan ik iets vertellen wat ik heb meegemaakt. Een conflict of een probleem. En dan gaan wij echt... Oké, okay, gaan we terug naar de basis. Wat, wat, wat zou, normaal, wat heb jij geleerd als kind? En, en dan ga je zo denken. En dan ga je het zo inzetten. En dan in zo'n patroon terugvallen. Nou, dat, dat helpt enorm om dat steeds te kunnen gebruiken... met conflicten of problemen. En dat is altijd een soort van basis waar ik terug kan gaan. Hey, dit is gebeurd. En, en waarom? En wat kan ik nu doen? heerlijk. Dat ja. vind ik echt heel fijn. Dat, dat herkende ik ook nog wel van, yeah. van toen. en Maar dat, dat had ik voornamelijk... als ik dan redelijk stabiel was, had ik zo'n ervaring. Als ik naar huis ging, dacht ik... Nou, ah, dit is wel goed voor me geweest. Dan even terug naar die basis inderdaad. Yeah. Een paar van die regels. Die, hoe, hoe gedraag ik me als het weer gebeurt? Yeah. En wat moet ik dan vooral niet denken? Ja. Yeah. Maar als die bipolar boy er dan ziet, die, ja. Uh, die denkt, ja, dag. Therapie. Ah, maar hoe Oh, je kijkt weer me met die therapie. Ja, ja nee, dat wil hij niet. Nee, dat wil hij niet. Maar, maar hij weet, het gaat gebeuren. Hij gaat, hij gaat er weer voor zitten. Want hij, David weet dat het helpt. En voor, voor David dan ook dat gesprek soort van met bipolar boy om te zeggen, luister duurt, ik geef jou een beetje ruimte over toe. Dat betekent dat jij Shut mij ook... Up. Ja. ja, zeker, zeker, zeker. Dat is altijd gaande. Ja, maar, maar David heeft, heeft de upper hand. Bij Polar Boy weet zijn plaats steeds meer. Ja. En, uh, hij, hij moet wel een heel klein beetje ruimte hebben af en toe wel, maar, maar nou, hij is niet de baas. En, en tien jaar geleden was hij dat wel. Ja, want tien jaar geleden wist ik niet eens dat er gesprek gaande was. Nee, nee, nee. Dus er kon geen baas zijn en dat is juist gevaarlijk. Precies. Als je aan, aan, je, aan je instincten en impulsen overlaat. Look out. Maar nu, dat is nu totaal anders. En hoe, denk, hoe hoop je dat het over tien jaar is? Heb je dan, nu, hoe is de verdeling nu een ja. beetje? Hij is er af en toe. Hè? Dus de, de, laten ja. we zeggen dat hij... Uh, nou ja, als hij er is, is hij er natuurlijk ja, 100%, Dat is een beetje het vervelende daaraan. Of, ja. of, of zegt ja. dat niet goed? Nee, nee, wel. Dat zeg je goed. Ik denk, ik denk over tien jaar... Ik denk, wat, wat, wat ik nu heb, zoals het nu gaat... Dit vind ik goed. Als het over tien jaar ook zou, zo zou zijn... Dan, dan kan ik dat ook accepteren. Dan ben ik daar blij mee. Dat is oké. Okay. Dat is te doen. Zeker. Maar wat is het... Wat zou je zeggen als je een doel moet stellen? Is het dan het doel om die bipolar boy helemaal weg te krijgen? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. We, gaan, we, gaan, we hebben geaccepteerd dat hij daar af en toe wel is. Precies. Ja. Dat mag. En dan, oké, okay, mooi. Dan ben je er. Oké, okay, en nu weer... Uh... It's like the gimp in Pulp Fiction. <laughs> Get the gimp! Een beetje zo. Get is gimp! gimp. <laughs> Bring out the gimp! Yeah. Snap je? Ik yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. bedoel, that's pretty good. That's pretty much what it is. Oh, yeah. I, I don't know yeah. how often the gimp came out. Maar bipolar boy <laughs> heeft zijn plaats. En hij moet, die, <laughs> hij moet wel, in de, de, de, wel die kast weer in, joh. Echt. Houd toch op. We gaan het niet zo doen. Hè? Af en toe. Joh. Nou, daarom is het ook wel, ik, dan snap ik het ook wel beter wat je zegt als je het vergelijkt met alcohol. Want dat is ook wel, hè? dat sta je dus ook af en toe toe. Ja. Yeah. Maar eh, even. En dan ik, dan weet, weer, ik weet de kost. Je weet wat het kost. Ja. ja. En ik, wil, ik ben niet altijd bereid om die kost te betalen. En dat is anders dan vijf jaar geleden. En misschien verandert dat zo in de loop der jaren en de toekomst. Weet ik. Ik weet het niet. Maar ik heb nu een manier gevonden. En dat is fijn. En die medicatie. Dat, is ook nog een, ja. dat wilde ik er nog aan je vragen. Want dat zei de, de straks even tussen neuzen en lippen door. Dat als bipolar boy er is, dan zijn die, medicaties, eh, die medicijnen zijn ook een stuk minder belangrijk. Denk je ook af en toe. Ik kan ik wel zonder. Ja. Heb je dat ook nu nog? Of is dat. Ben je daar ook wel van overtuigd dat je die dus nu gewoon altijd nodig hebt? Ja. Is dat moeilijk? Nee, ik vind, ik vind dat meevallen. Ik, ik twijfel er niet aan. Ik, ik weet dat het mij helpt en dat ik, dat ik er niet te vlak van word. Of al die negatieve dingen wat jij hebt meegemaakt. Wat totaal legitiem zijn en totaal te begrijpen zijn. Maar voor mij, heb, met, met dit middel, deze middel, dit middel, is het oké. Okay. Volkomen geaccepteerd. Ik blijf het slikken. Ketiapine eten, dat is een antipsychose. Uh, mm -hmm. En ik heb geen psychose, maar in ieder geval, het, het helpt mijn stemmingen stabiel te zijn. Dus. En het helpt je ook om goed te slapen? Is dat ook een ja, voordeel nou, ervan? Het, het, het wordt voorgeschreven in Canada als slaapmiddel. Als slaapmiddel. Dus hm. Het is uh, best wel lekker. Ja, dus dat bedoel ik. Dus na, je na een uurtje vul ik hem, uh, Ja, dan gaan we. <laughs> oh, dat, maar dat is ook wel fijn, want dan heb je een structuur. Dus dan ga je de pilletje ik mee te slaap zo goed op. Ja. <laughs> Ja, maar dat is zo belangrijk. Dat was leefregel nummer zes. Mijn slaap, echt. Ik ben uh, gouden medaille kampioen slaper. Zo ontzettend. Ik heb ook zo'n masker Oh, echt? Dus er wordt voor mij geademd. Ik heb, wel een gezonde, heb hoop ik. Uh, ja, hey, het niet is... met van die plastic deeltjes erin, toch? Uh, nee, het is, het is een hele gezonde. Oh, ik, okay. heb, ik, heb de, naar, ik ben naar zo'n slaapkliniek en zo'n ziekenhuis en alle testen. En ik heb nu mijn masker en mijn medicijn. En ik win <lacht> met slaap. <slapen. lacht> Dan ja. meen ik echt, ik slaap zo ontzettend. En dat is nooit het geval het geweest, in, geweest in mijn leven. Ik heb voor die diagnose slecht geslapen heel lang. En dat is het afgelopen. Ja. Hey, en wat ik een beetje mis in de regels, maar dat is meer gewoon persoonlijk vertel. Uh, nou, maar ik denk dat hij er wel ergens in verwerkt zit, in een ja. andere. Is zingeving bijvoorbeeld. Heb je, ja, heb je het over het stellen van doelen, weet je, wel? je ja. filosofie in het leven, hoe, ja. je, hoe je elke ochtend je bed uitkomt en waarom. Ja. Dus wat geeft je zin in het leven? Zeg maar? ja, dat, ik, denk, ik denk dat dat in de leefregel nummer drie zit. Uh, geluk creëren. Oh ja, absoluut. Dus dat, absoluut. Weet je wel, Tuurlijk. Maar ik heb ja. wel specifiek moeten definiëren wat is dan voor mij geluk. En dat is relatie met, met mijn dierbaren, echt contact met mensen waar ik van hou. Nou, dat, dat is precies wat ik bedoel natuurlijk. En, en, en een doel, een soort van purpose hebben in het leven. En, en, en dat is dan voor mij echt proberen mensen te helpen door dit soort dingen te doen. Met, hier, met jou vandaag te praten en een soort van hiermee bezig te zijn. Dus dat, uh... Maar geluk is wel, as a noun, happiness is vervaarlijk. Zie <laughs> <laughs> ja. je niet? Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, ik snap wel wat je bedoelt. The happiness uh, trap. ja. Nou, en het, het is ook moeilijk, denk ik, om uh, heel dichtbij te komen wat je dan precies gelukkig maakt. Ja. Yeah. Want uh, simpele dingetjes, bij mij ook, kind, mijn vriendin, yeah. Uh, yeah. gewoon een yeah. goed, goed leven zijn. Maar ook dat laatste puntje, dus gewoon andere mensen helpen. Precies. Dat is namelijk ook een, een dingetje waar je gelukkig van kan worden. Zeker weten. Ik ga, mag ik het even voorlezen? Nee, dat... natuurlijk mag o, je het voorlezen. Oké, okay, here we go. Dit is wat ik moet doen om geluk te creëren in mijn leven. De, reali de realiteit aanvaarden zoals ze is. Niet zoals ik denk dat ze zou moeten zijn. Mijn relaties met mijn kinderen Mick, Timo en Kosten en met Dominique. En andere dierbaren koesteren. Heel veel tijd steken in verbinding maken met hen. Passies en activiteiten najagen die betekenisvol zijn. Ja. Voor mij is dat... Tijd doorbrengen met dierbaren, schrijven, muziek maken, stand-up, comedy doen, reizen met Dominique, aan yoga doen, golfen en voetbal kijken. Voetbal kijken, ja. Ja, maar kids zijn fanatieke voetballers. Ah. USV Hercules. Nee. Utrecht. En de laatste, blijdschap omarmen wanneer ze zich aandient, er mindful en dankbaar voor zijn, zonder me af te vragen waarom ze is gekomen of wanneer ze weer weggaat. Dankbaar zijn, dat vind ik ook een goede. Nou, hebben we er een te pakken. Wat, hoe, hoe doe je dat? Want Ik hoor dat ook ja. zo vaak mensen zeggen. Probeer dankbaar te zijn voor geluk dat je vindt. Voor de blijdschap die je ervaart. Uh, schrijf, schrijf je het op? Vind ik super moeilijk om uh, dankbaar. Ja. Ik, het concept begrijp ik eigenlijk niet zo heel goed, denk ik. Nee. Hoe, hoe ik daar dankbaar... Nee. Hm. Want het is of het overkomt me. Of ik heb het een beetje zelf gedaan. Ja. Maar wie moet ik er dan voor bedanken? Dat is een beetje mijn punt. De dankbaarheid. het dus Zit hem ook een beetje in het werkwoord van dankbaar zijn. Dat is geen werkwoord, maar... Ja, nee, nee. Dankkundig. Snap, snap je wat ik bedoel? Nou, ik snap precies wat je bedoelt. En het, het, is, het is ook niet makkelijk. Maar laten we het simpel houden. Ik schrijf het elke dag op, Rob. Waar je dankbaar voor bent. Ja, oké. Okay. En het kan heel erg simpel zijn. Vaak is het super simpel. En ik, ik, ik, ik, sowieso is. Maar noem, mijn... noem eens een voorbeeld dan. Hoe, hoe, waar ben je gisteren dankbaar voor geweest? Nou, Ik kan van, vanochtend heb oh, ik ook afgegeven. Ik was dankbaar voor het feit dat ik niet ziek ben. Dankbaar voor het feit dat het boek klaar is. Dankbaar voor het feit dat ik hier mocht komen en jou weer mocht zien, want het is een tijdje geleden dat ik jou heb gezien. Dankbaar voor het feit dat ik een huis heb, dat ik een vriendin heb, dat ik kan eten, dat ik kan drinken. Dat maar aan wie ben je dan dankbaar? Je, is, hebben we het dan over God of over nee. energie of kracht? Of wat? Ik ben oprecht benieuwd. Hè? Ik weet het is niet al, om Lullig te doen. Al, maar als, het, het nee. maar ja, als het een bestemming zou moeten hebben, dan denk ik het universum. Het is voor mij niet God. Ik ben niet wat dat betreft gelovig. Maar ik geloof wel in de kracht van het universum. Dus, dus misschien schrijf ik het aan het universum. Universum, ik ben dankbaar voor het feit... En vandaag had ik veel punten, want vandaag werd ik wakker met dankbaarheid. En als je dan zegt, en ik probeer echt neer nergens naar te vissen, maar ik zit ja. gewoon hard op te denken. En als je dan ja. zegt, ik ben in plaats van dankbaar, ik ben trots op. Hmm. Want dan leg je het niet buiten jezelf, maar dan zoek je het in jezelf. Dus ik ben trots op het feit ja, dat, dat ik. Een niet... heel ander gevoel. Ja, is dat ja. anders? Voor mij dan. Oké, okay, nou daar ja. ben ik naar benieuwd naar. Want dat is dus ook wat ik vaak hoor. Dat mensen zeggen, hey, ik ben dankbaar voor iets. En dan denk ik, ja maar wat bedoel je daar nou precies mee? Want jij ja. toch, je doet het toch zelf? Jij bent toch degene die dat fixt? Ja. Jij hebt toch gewoon gezorgd dat hè, je leven er op dit moment zo uitziet zoals het uitziet. ziet? Dat je... Nou, ik, ik kan ook zeggen, ik ben trots op dit boek. Dus ja, dat, precies. Dat, dat bestaat ook, zeker. Ja. Maar ik denk, dankbaarheid is, is ook... Als je, als je vast zit in negativiteit en je denkt, ah, kut dit en klote dat. en Om even te stoppen, even diep ademhalen. Ik ben dankbaar voor de Dat werkt voor mij. Oké. Okay. Nee, dan maar dat is... Uh, ja. he, for whatever works. Dat hebben we al exactly. een paar keer gezegd. Exactly. Fantastische ja. film trouwens ook. Whatever works? Ja, ken je niet? Ken ik niet. Het is een film met Larry David. Oeh, Larry David, creator of Curb ja, ja, Your Enthusiasm in ja, Seinfeld. Ja, ja, ja, ja. Whatever works, dit oh moet je cow. echt een keer kijken. Een dat een goede is tip. Echt... Waar kan ik die vinden? Ah, weet ik, I don't know. online ergens. <laughs> Het is best een beste oude film al. Whatever works. I love Whatever Larry works. David. Ja, daarom, oh, die, film. Man. Hij echt... dus, nou ja, die film is heel erg goed. Die film is heel erg goed. Er zit ook wat. Uh, nou, ja, wat dat soort. zeg maar, mora die moraal zit erin. Het is wel maar een hele wat... goede vraag op. Dat houdt me bezig. Aan wie zijn we dankbaar? Ja, dat. Maar, en, en nogmaals, ja. ik bedoel het echt niet vervelend. Maar ik, ik ja. probeer dan altijd te snappen wat iemand dan bedoelt. Uh, be ja. Ja, ja. Als ik het aan mezelf moet. Als ik zou moeten opschrijven waar ik dankbaar voor was, dan kom ik heel snel uit op dingen waar ik trots op ben. Ja. En dan uh, wil ik helemaal niet mezelf op de borst slaan per se. Ja. Van, oh, kijk eens hoe goed ik ben. Want ja. dat is. <laughs> dat weet iedereen die mij kent wel <laughs> dat dat niet zo is. <laughs> maar dat je schrijft van, uh, bijvoorbeeld. Um, ik ben trots op het feit dat ik nu stabiel ben. Ja. En waarom? Omdat ik namelijk leefregels Jij handeer. hebt het weer gedaan. Nee, ja, ja, ja, maar het. Je zegt het nu tegen mij. Maar ja. jij ook. Ik zeg het ja? nu ja? tegen jou. Klopt. Jij hebt le leefregels neergezet. Je houdt je aan die regels. Je gaat naar je fucking trouw naar therapie. Je neemt je ja. medicatie. Je gaat op tijd naar bed. Er is niemand anders die dat voor jou fikst. Ja, dat, dat doe klopt. je helemaal zelf. Ja. Ja. En daar ben ik ook trots op. Precies. Dus, ze, ze, dus waar ben je dan dankbaar voor? Ja. Voor het feit dat je dat gegeven is? Ja, dat ik de, de kans heb ja, om... Nou, ja, nou, ja, ja, ja, dat ik er nog ben. Ja. Weet je wel? Nee, dat snap ik. Ik. Ik, ben, ik zit nog steeds in het spel. en Het is nog leuk. En... Je bent dankbaar voor het feit dat je dat allemaal zelf ook kan doen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, en dat het lukt. En... Ik heb toch uh, niks gedaan om hier te mogen zijn in het begin in ieder geval. Maar ik ben er <lacht> toch. En daar ben ik dankbaar voor. <lacht> ja. Maar het is, het is grijs gebied, inderdaad. En ik snap, ik snap wat je zegt. Maar ik, ik weet ook dat het mij helpt om dat op te schrijven. Zeker om uit de negatieve flow te komen. Dan een paar dingen... Elke ochtend, ja, oké, okay. prima. Ja, het is en, en het grappige is, ik denk dat het bij mij juist andersom werkt. Dat als ik het op zou schrijven op die manier, dat ik me ook, als het rot is of als het vervelend gaat, dat ik het ook buiten mezelf neerleg. Ja. En dat helpt mij niet. Right. Dus ja. als ik dan ook zou moeten zeggen, oké, okay, ik ja. ben dus dankbaar voor het feit dat ik nu niet, uh, dat ik stabiel ben, dan moet ik ook aan de andere kant zeggen. Ik ben dus teleurgesteld <laughs> over het feit dat ik nu... Hey, day. don't overthink it. Hey, no, Come on, it. pal. <laughs> ja, dat is ook een beetje het probleem. <laughs> Gewoon doen. Nou, dat is ook Gewoon doen, niet zo denken. gratitude journals work, man. That shit is proven. Het werkt. Schrijf het op. Ik ben dankbaar. Heel simpel houden. Het werkt. Nou, ik, vind, ik, ik vind het... Ik snap, ik snap hem ook. Als je het zo uitlegt, yeah. dan begrijp ik het ook. Yeah. Want dat je hier bent, is natuurlijk niet een keuze. Nee. Daar heb je niet nee. zelf voor gekozen. Dat je er bent. Maar hoe je het doet, vind ik persoonlijk... en dat vind ik gelden voor veel meer mensen... die uh, met een kwetsbaarheid uh, kampen. We trots ja, trotser op zijn. Zeker, ja. zeker. Wij zijn heel snel met de zelfhaat. Precies. En het buiten jezelf. Sneller leven. dan mensen zonder stoornis. Dat ja. is wel zo. Make maar andersom mens. geldt hetzelfde. Hè? Dus niet alleen trots zijn op je... Maar nogmaals, dat is persoonlijk. Het is puur persoonlijk dit. Het ja. geldt voor mij. Dat als ik... Ik kan pas trots zijn op iets... als ik ook kan zien dat ik iets verkeerd doe... Ja. Dus dat ik me ook ergens zelf de schuld van kan geven. En als ik het buiten mezelf neerleg, dan ja, kan dat ik is dat niet te doen. Vaag. Ja. te vaag. Te vaag, ja. Dan op. overkomt het me weer. Ja. En oh, wat ja. ben ik zielig. En... Ja, ja. <laughs> snap je? Ja. Absoluut. Ja. ja, ik snap het. Mooi. Nou. <laughs> <laughs> dan ja, weten we wat denk... over jou. Volgens mij hebben we alle leefregels gehad. ik uh, Even nog een keer uh, even nog kijken. Self Talk hebben we het net over gehad. Andere helpen hebben we het over gehad. Ja. Leven in het heden. Ja dat, hebben ze een, ja, dat is ook een mooie. Oude boeddhistische. Ja, super boeddhistisch. Er is geen verleden en er is geen toekomst. Er is alleen nu. Ja. Ja, Be ook, here now, Ram Dass. Vind ik, uh, ja. Lukt je, het je? Ja, en, uh, steeds beter ook. Steeds beter. Ook. Ja, het is ook een hele lange, moeizame weg. En ook uh, door veel ervaring ja. uh, uh, mogelijk gemaakt. Zeg maar. Ja. maar het is nog, vind ik nog steeds een lastig, hoor. Ja. Uh, in het moment net. Dat kan wel hard werken zijn soms. Ja, en ik heb dat eerlijk gezegd van nature ook altijd wel een beetje gehad, maar dat was meer gewoon uit luiheid. Dat ik niet terug wilde kijken en vooruitkijken was ook gewoon twee dagen vooruit is ver genoeg. Ik had daar nooit een agenda in. Laat maar zitten. En dan laat je je te veel leiden door die bipolar boy die gewoon... Dan gaat hij winnen. Ja, dan gaat zijn impulsieve gang. Nummer vijf was medicijn. Nou, we hebben alle leveringen alle hebben allemaal al al al ja, dus, ja, dus voor de mensen die luisteren wat overblijft... ...dat zijn de notities van het feestbeest. Oftewel, bij Polderboy. En die zijn en zeker hij, het moeite waard. Hij, ma hij maakt dingen mee. Ja, hij maakt zeker dingen mee. Ja. Uh, als mensen het boek willen hebben, David... ...waar uh, kunnen ze dat dan uh, kopen... Nou, het ligt in alle winkels. En Bol, bol.com. Er nice. is een e-book een e en, uh, en dit. En er komt ook een audioboek. Ik, ja. ik wilde ik dus net zeggen. Wil je dat dat vragen? Zo. Deze heeft geen audioboek? Jawel, jawel. Hij is wel een audioboek, Gedaan door Dion Vinken, mijn oh, collega. dat was het. Zit ook in uh, Omdenken Band. Ik dacht, nee, maar dat Goeie was mijn vriend. Ja. ja, had het zelf. Uh, hij, hij gaat dit doen. Hij gaat het doen. Ja, Waarom ga je niet zelf lezen dan? Of oh, Dit is Nederlands. Ik... ik... Ja, dat een, ik wil niet. In. Nee, nee hij, hij is acteur. Hij, hij doet het geweldig. Hij deed, dit boek deed hij ook supergoed. Dus uh, ik geloof erin. Dion gaat het ook doen. All right. Ja, man. Even. En, de, de, de, even de, ik pak hem even bij met een volledige titel: De ja. buitengewone avonturen. van Bipolar Dat wist ik inmiddels wel. De buitengewone avonturen van Bipolar En die subtitel: Wat er gebeurt als je volgens de adviezen van je therapeut gaat leven. Heb ik zelf niet verzonnen. Oh, nee. Oh, nee. Het nou, idee van de uitgever is wel zo die gaan wij accepteren hoe uh, heb je dezelfde therapeut trouwens al al die tijd of heb je allemaal weer ook net als ik allemaal verschillende gehad? raad ik heb wel verschillende gehad maar ik zit er uh, ze heet Susanne Z het al een tijd hoor ja meer dan anderhalf jaar zoiets ja ik wil zo even weten hoe uh, mijn favoriete is was ook een Susanne echt waar ja die kwam ook oh, uit Utrecht ga... dus echt ja, waar ja je, je hebt de kans dat het zou kunnen is. Het kleine wereld <laughs> Alright. Nou, right, daar gaan we zo meteen even over hebben. Ja, ik zal er gaat zelf geen niet, nee. op, op de in de wereld. <laughs> uh, David, uh, ik, nogmaals, heel, ja, ik vond het echt heel fijn om te lezen. Ik ga hem helemaal nog een keer lezen, maar ik, wat ja. ik ervan gelezen heb, vond ik echt een, ik vond het echt een heel sterk boek. En uh, ik herkende mezelf uh, regelmatig, fijn. vind ik niet, dat voor meer mensen geldt. Als je meer wil weten over leefregels en hoe je dat moet doen. Dus hoe je daarmee om moet gaan en hoe ja. je moet zorgen dat je wat stabieler leeft. Is het echt een heel topboek voor? Nou, dus dank dankjewel. voor het schrijven. Ja, dank dat ik hier uh, mocht komen praten met je. Je bent altijd Tof. welkom, altijd welkom. Ga je, ga je nog door met je podcast of is dat uh, podcast een is gestopt? Hoofdstuk? Nee, dat okay. stop jij was de allerlaatste. Was ik de allerlaatste? Ja. Nice, leuk, hè? Ja, save ja, ja, ja, ja. the best for last, baby. <laughs> en we zijn gestopt omdat we, we hadden. Het is niet snel genoeg gegroeid is één ding wat, uh, wat er gezegd is, maar oh. het is ook. Weet je, met Hoe cares? <laughs> Ingewikkeld. En en sowieso, ik kwam vanuit uh, de buurt van Rotterdam. En een ander iemand van oh, ver weg. Het was, was te ingewikkeld voor wat we wilden. Dus dat lukt niet. Maar de, de afleveringen die we wel gemaakt hebben. houden naar not kill yourself. Die staan er nog steeds online. Ja. En de, de, die zijn ook heel fijn en heel leuk. Ja, is zeker moeite waard. Dus check het out. Nou, Podcastkanaal. Ja. DavidManjean.com. Voor alles wat David betreft. En Engelse cursus in alles uh, wat hij verder nog meer doet. Ja jongens die drukke leven. Zeker. <laughs> uh, ik uh, hoop dat je trots bent op het feit dat je boek hebt geschreven. En dat je het zo goed doet nu de laatste tijd. Ik dat ben mag. Terug, trots en dankbaar. <laughs> Heel goed David, Dank dankjewel. Rob, ciao. En tot zover de Pillenkast. Wil je zelf ook een keer jouw verhaal vertellen? Stuur dan een mailtje naar rob.pillenkast.nl Kijk op Instagram of kijk op de website pillenkast.nl En heb je zelf hulp bij psychische problemen?